Laat het maar goed. Ja, laat het maar, goed. maar waarom is dit allemaal mogelijk? your don't let them your mind they wanna control mankind you can take it like intention the you can take and you trust in their deceit your mind causes your defeat you invention is laten we zeggen Nederland kan het weer die VOC-mentaliteit. normaal, man. Dat acht. Ja, is normaal, man. Is, uh... ja. Lekker zelf, normaal. <totstutters> niet live. Het is vrijdag 29 november 2013 en dit is de 24 ste uitzending van Net niet live. Nou, dus dat was het eigenlijk. Het voelt als een 8 week mee. Het voelt echt, hè? Ja, je merkt het. Oh. Dan dacht je extra dat het. Uh, dat is zwaar. Het erin gehaakt, hoor. Ik ben kapot. Ik ben toe aan het weekend. Ik denk dat we een kort showtje houden. Dat we gewoon uh, ja, vroeg raffelijk. naar bed gaan. Afraffen. Maar goed, laten we met een positieve noot uh, beginnen. Ik heb jou al zenuwachtig gemaakt hierover. Ja, en heb een titeltje gegeven. Want de kopie van je titel is namelijk: Nederland is eindelijk koploper in iets. Nederland is eindelijk koploper in iets. Juist. En uh, om je niet langer in spanning te laten, komt-ie. Goedenavond. Het is een bedenkelijke belastingconstructie: Een bedrijf dat alleen maar zijn brievenbus in een land vestigt. Om op die manier zo min mogelijk belasting te betalen. Nederland heeft heel veel van dat soort brievenbusfirma's. Miljarden euro's gaan erin om. In ja, Brussel uh, uh, uh, uh, willen ze dat er een het moment... goed. Ja, Google, Apple, Starbucks, de Rolling Stones. <hazien> bedrijven en popgroepen die we allemaal kennen... weten met handige trucjes de belastingen te ontwijken. Met dank aan Nederland. Want Nederland probeert dit soort bedrijven... met aantrekkelijke belastingregels juist te lokken. Oh? De Europese Commissie oh? wil hier een eind aan maken. We kunnen no afford niet meer afvragen... De SP in het Europees Zalmank Parlement drinkt al langer aan op het aanpakken van de brievenbusfirma's. Het gaat om heel veel soorten bedrijven. Zo is Ikea in Nederland. Rostek! Zo is Coca-Cola Griekenland Rustig. een Nederlands bedrijf. De grootste oliemaatschappij van Italië... Hey, Rostek! Is grootste wapenleverancier! Heel wat bedrijven dus maken handig gebruik van de maas Ze vestigen een dochterbedrijf voor de vorm in Nederland... terwijl ze daar feitelijk niet actief zijn. Ze maken zo misbruik van de regel... dat een bedrijf niet in twee landen tweemaal belasting hoeft te betalen. Wow. In de praktijk komt het erop neer dat ze bijna helemaal geen belasting meer betalen. Oh. De Europese Commissie wil dat dit misbruik van de regels verboden wordt. Want no. Nederland ja, houdt dit soort veranderingen he. tegen... ...omdat toch het Nederlandse kabinet vindt... ...we verdienen er wat aan, dit moeten we behouden. Ja, Nederland ja, kijkt echt naar de korte termijn. Van, als we dat zouden verliezen, die industrie... ...dan verliezen we werkgelegenheid, verliezen we wat inkomsten... ...maar uiteindelijk, uh, ik denk dat iedereen erbij gebaat is... ...dat er echt belasting betaald wordt door grote bedrijven. Het voort... maar, maar, maar, kom... ver verliezen we werkgelegenheid? Een brievenbusfirma stelt hierover, hè? Er zitten weinig mensen achter. Er zit er niemand. nee. Maar, eh, uh, uh... nee, ik weet niet meer wat zeggen. Ja, ja. ja dat is mooi. Dan zullen we gewoon maar even verder luisteren dan. Het stel van de Europese Commissie moet nog wel door alle EU-landen worden goedgekeurd. Hm. Nederland heeft daarbij een veto-recht. Dus als Nederland het echt niet wil, dan kan premier Rutte het tegenwoorden. Uh, uh, nee, correspondent Chris Ostendorf in Brussel. Chris, hoe ongemakkelijk is dit allemaal voor Nederland? Ja, voor Nederland en voor een heel rijtje andere landen. Want ja, zijn er zijn een aantal landen die elkaar concurreren... om met dit soort slimme regels bedrijven te trekken... die op die manier de belastingen omduiken. En dat wordt steeds moeilijker gemaakt. En dat heeft alles te maken met de crisis. Want op dit moment is het zo dat Europa probeert te zeggen... tegen landen als Portugal, Spanje, Italië, Griekenland... jullie moeten eens leren belastingen te gaan innen... Ja. om zo je begroting op orde te krijgen. Die, ja, en die landen zeggen ik... dan terug... Hoe kunnen wij nou belasting innen als onze supermarkten, onze grote olieconcerns zich in Amsterdam aan de grachten gaan vestigen. Ja, zodat dat ze dat geen cent belasting betalen bij ons in ons land. Dat zou moeten afgelopen zijn volgens de Europese Commissie. Want het kleine voordeeltje wat Nederland heeft bij deze constructie is vaak een miljardenstrop voor de landen waar die bedrijven vandaan komen. Ja, maar goed, er is dus een mogelijkheid van een veto. Nederland kan dat vetoen. Gaat Nederland dat doen, denk je? Ja, ja. Afgelopen mei heeft premier Rutte hier in Brussel zich nog met hand en tand verzet ja, ja. tegen aanpakken van dit soort constructies. Want Rutte zegt: We doen niks wat niet mag. En bovendien, het is goed voor onze economie. En Brussel mag zich niet bemoeien met onze belastingen. Dus afblijven van die regeling. Maar de druk is inmiddels zo groot geworden dat je een ziet geloof. dat het Nederlandse kabinet is gaan schuiven. En staatssecretaris Frans Wekers is dus voorzichtig positief. Ja, maar een gelul. Voorzichtig positief. Ja, maar ik vind het verder geloof. Maar weet je, ze we hebben we zich niet te bemoeien met onze belastingen. Hey. Behalve als we op het matje moeten komen waar we het vorige week over hadden dat we 3,3 begrotingstekort moeten doen, dan wel. Dat vond ik het te god man. Ja. Zieke lui. Maar daar heb ik wel een, een vervolgclipje op. Oh ja. Want uh, uh, onze economie is namelijk niet zo heel erg. Uh, die heeft ook echt die miljoentjes die we van die miljardairs afpakken nodig. Want uh, wij zijn, uh, ja het is naam te zeggen. Mick jij, jij en ik zijn opgegroeid in een triple e land. Land met economische triple-A status. Was dat toen ook al? Ah, nee, maar toen waren we altijd wel rijk. Ja, ik weet allemaal niet wat, niet wat die termen zeggen. Ik hoor, nou zijn we AA+. Plus, Standard and Poor heeft onze Net zoals een batterij? Ja. Standard and Poor, die heeft, dat is een Amerikaanse uh, kredietwaardigheidsbureau of is? En die hebben een onderzoek gedaan. En die, die, die, die bepalen, en dat heeft te maken met de rente die uiteindelijk Standard en Poor ook. Poor. Ja, Standard and Poor. Arm. Ja. Hebben ze dat expres gedaan? Dat het gewoon de mensen de poor heet waarschijnlijk. Hmm. Ja, klopt maar dan. En dan een tegenvaller voor Nederland. Want kredietbeoordelaar Standard Poor's, die rapportcijfers geeft aan landen, oh, heeft Nederland een lagere beoordeling gegeven. Nederland hoort nu niet meer tot het selecte groepje oh, er van er betrouwbare dan? landen. Landen met de oh, zogeheten bref. triple A status. En dat kan ons uiteindelijk geld gaan kosten. Want mogelijk moet Nederland nu ietsje meer rente gaan betalen <laughs> ja, als ze geld willen lenen. In Den Haag wordt het nieuws dan ook niet met teruggevangen. Ja, he? Die, de klas. die is natuurlijk uh, terugstellend. De economie groeit maar langzaam. Consumenten geven minder niet? uit. En de huizenmarkt zit. Ja, verrassend. Voor... die consumenten. Ja, toen, toen, toen gooide. Uh, had hij had al het clipje een stuk. Die, die kon je niet verder luisteren. Maar we zijn dus naar mijn kelderstraal. Ja. Ja, verdomme. Dat is verdomme zeg. Ik hoop maar... dat, uh, ...waarover we goed kunnen slapen. Nou, dat is nog geen probleem. Want we hebben uh, mensen van financiën uh, Dijsselbloem. Onze, Onze Wageningse vriend. Onze uh, vriend. Ja, nah, vriend, vriend. Nou, hij woont in Wageningen. Dus ja, dan is de uh, vriend. En eten. Dan, dan, dan wordt hij verdedigd met de tand. Ja. Maar uh, die, die, ik heb het clipje genoemd... Dijsselbloem probeert zelfs afwaardering... ...Nederlandse economie recht te lullen. Wat doe je hier. Dit is knap, hè? Wij lullen alles recht op ja. kennis. We zijn dus slechter geworden. We moeten meer rente gaan betalen... En, uh, dat is een, een gevolg van het feit dat Senator de Poer zegt, ja, de economie is echt gewoon niet goed. En moet je kijken wat een positieve draai Jeroen Dijsselbloem. hier nee. aan weet te geven. Uh, bent u geschrokken toen u het hoorde? Nee, niet geschrokken. Het is natuurlijk <laughs> ja, wel ja, teleurstellend. Het is een van de drie rating agencies. Ah, ja. De andere ah. uh, waardeer we ons gewoon op triple A. En eentje is nu naar uh, AA+. Klaarver. Plus. Klaarver. Teleurgesteld dus. Ja, nou, nee, natuurlijk. Ik verwacht overigens niet dat er heel veel rente-effect vanuit zullen gaan, dat we dus nu meer uh, rente zullen gaan betalen. Oh, nee. We zitten al Onderland, heel lang dichter bij Oostenrijk dan bij Finland. Uh, en deze aanpassing past daarbij. Beeging, wat zijn dan? de oorzaken van deze afwaardering? Nou, ik kan alleen maar afgaan op Standard Poor zelf. En die zeggen dat uh, omdat de groei naar beneden is bijgesteld ten opzichte van eerdere verwachtingen, wat ook zo is, wat ook in onze eigen ramen zo is, hebben ze nu ook de, de rating verlaagd. Um, en de goede ja, verwachtingen kloppen nu uh, volledig met die van ons en met uh, die van het Centraal Planbureau. Gewoon helemaal goed. Verwachten dat ook die andere bureaus ja. ons <laughs> ook gaan afwaarderen? Nee, nee, nee, nee. Zij, zijn, uh, uh, zij verwachten geen uh, afwaardering. Ze zijn Denk overigens wel. ook positief, overigens net als Standard en Poer over het uh, beleid in Nederland. Ze verwachten ook dat we blijven werken <laughs> aan het, uh, zeg maar het op orde brengen van de begroting en het terugtrekken gaan van de staatsschuld. Maar is dus goed. Uh, wat dat betreft ja. is het stabiel. Is het gevolg van kabinetsbeleid? Nee, dat denk nee. ik zeker niet. Het <laughs> uh, kabinet is natuurlijk bezig om uh, de begroting op orde te brengen nee. en hervormingen door te voeren. Juist om te zorgen dat we in de toekomst weer nee, meer groei we al, uh, zullen <laughs> hebben. Ja, nou, <laughs> Zwakke groei uh, zit niet in uh, de begroting, nee. maar zit voor belangrijke mate aan structurele problemen in onze economie. Dat is knap hoor. Dat we aanpakken. Arbeidsmarkt, woningmarkt, pensioenen. Uh, dat zijn de dingen die we moeten aanpakken. En dan gaat de economie weer groeien. Maar het, is van Aad, het feit dat die groei al een, ja, een paar jaar uitblijft, ja. of in ieder geval lager is dan de afgelopen jaren, dat is geen gevolg van kabinetsbeleid. Nou ja, je kunt alleen zeggen dat we een aantal van de hervormingen bij onze nu zo vastzit, bijvoorbeeld in de woningmarkt, ja. uh, veel te laat hebben doorgevoerd. Dus te lang hebben laten liggen. Uh, Aardige maar aardig uh, event een van een lange samenvaren. periode waar we op terugkijken. Het ja. is niet iets waar moeten. deze afwaardering mee samenhangt. of dan dan Misschien een, een beetje. Om... Nee, de afwaardering hangt echt samen met uh, een lagere groeiverwachting ja. dan uh, we een jaar geleden nog hadden. En dat heeft heel veel te maken met die uh, taaie problemen in de <laughs> woningmarkt en uh, rond onze pensioenen. Uh, dat is precies de dossiers waar we nu als kabinet uh, proberen zaken vlot te trekken. Nou, dus ja, daar gaat het fout. Nee, maar wel eens een aanmoediging. Het gaat precies fout, zegt de hij. Een... Hij zegt, is het kabinetsbeleid? Zegt hij. Nee, nee, het is geen kabinet, ligt niet in het kabinetsbeleid. En dan zegt hij, ja, stel dat een poers was een beetje over de woningmarkt en de banen. Die zegt... Precies die dossiers waar het kabinet mee bezig is. En ja. precies het kabinet. En als er foutje het... aankomt, dan uh, kun je... Kan je, kan je kan ja, maar dat hij is wel goed. Uit. Hij doet het Toch, goed. Hij het Hij is de ideale man daarvoor. Hij is zo'n gladje heerlijk. Okay, heerlijk. Een lakkenyke gladje ja, Maar er is ook een man die kan je als, in het ziekenhuis kan je zeggen... Meneer, meneer Dijsselbloem heeft een tumor te groot van een rugbybal. Uh, nee, ik weet in, precies in, hoe hij denkt. In, in, in, in, in uw post nou. En dan zegt hij van... Uh, nou, het overgrote deel van mijn lichaam is nog gezond. Nou, hij was vorig jaar bij de Bilderberg meeting, hè? Daar bloem. En uh, daar heeft hij te horen gekregen van... Uh, ...jongen, je moet ervoor zorgen dat Nederland uh, niet meer in die topgroep zit. Je moet crisis veroorzaken. Dus het gaat er goed. En, dat, zo, en als je die, met die wetenschap dan nog naar naam luistert... Hij is ervoor nog Hij doet het hartstikke goed. Hij wordt straks... Uh, ...zeggen ze een, uh, over lizard tegen hem van... Uh, ...goed gedaan en jij krijgt een hogere baan. Jij mag misschien wel de P van de A leiden. Als uh, Samson weg is. Ja, hey, als ik daar blij mee zijn. En waar Wageningen zijn minister-president, man? Ja, hij is geen Wageningen, meer. hij woont in Wageningen. Hij is niet geboren in Wageningen. Komt hij is in zwemmen. Ja, of zo. Het is, het is, hij, hij valt onder de regels van Wageningen. En we, hem, we verdedigen hem tegen iedereen. Maar, ja, maar, maar het, ook. het is wel een uh, buitenwagen eentje. Hij komt van over de berg. <laughs> Voor mij is het een Limburger. Oké, okay. nou, ja, ik weet niet wat ik hierover moet denken dan. We gaan de klote en we lachen erbij ja, Op zich een mooie uh, instelling. Oké, okay, we hebben zoveel nieuws. Dat ik ga ja. niet weten waar ik heen moet. Ja, we gaan nou eigenlijk uh, in het buitenland even. Uh, gaan we gaan gewoon naar het buitenland. Gewoon. Naar... ja, het de Nederlandse nieuws even doorheen potsen? Nee, als we het toch over economie hebben, ik zou toevallig zie ik hem hier staan. Onze vriend uh, Franciscusje. Van uh, Franciscus de de. de Onze pope, je Jezuïte... Jezuiten. Paus. Dat is De Black Pope? De Black Pope. Paus Frans. Ja, de hypocriete houden uh, komt hij. En voor bonussen gesproken, Paus Franciscus heeft gewaarschuwd voor ongebreideld kapitalisme. Ja. Volgens hem is dat, wat hij noemde, een nieuwe tyrannie. Moet je met je eigen Heemt bank de wereldleiders begillen. op de om armoede bank. en groeiende ongelijkheid ja, in de wereld te bestrijden. Ja. Franciscus oh, houdt zijn pleidooi in het eerste document dat hij zelf heeft geschreven zelf sinds geschreven. zijn aantreden als Oeh. Paus. Afgelopen zondag, aan het eind van de mis, deelde Franciscus het document al uit aan de aanwezigen. Aanwijs en hij gaf meteen het goede voorbeeld door geld in te zamelen uh, voor de kruis. slachtoffers nee, van de orkaan boeien. in de vierkijnen. In het document, de vreugde van het evangelie, bekritiseert de paus de vereering van geld. En hij roept rijke mensen op hun geld te delen. Nou, maar, Hoe kan maar, het dat het geen zo. nieuws is als een dakloze ouderen overlijdt, maar wel als de beurzen twee punten verliezen? Vraagt hij zich af. De problemen in de wereld kunnen alleen worden opgelost als de volledige autonomie van de markt en speculeren met geld worden afgewezen, schrijft de paus. Oh. Hij vindt dat er geen plaats is voor een economie van uitsluiting en ongelijkheid. Verder Moral, pleit hij ook voor nou, vernieuwing van de Rooms-Katholieke Kerk. Oh, oh, Ik geef de voorkeur aan een kerk die gekneusd, gewond en vuil is omdat ze op straat is geweest, boven een ongezonde kerk die niet buiten haar grenzen gaat en oh. zich vastklampt aan haar eigen veiligheid. Oh. Sinds zijn aantreden in maart pleit Paus Franciscus voor soberheid in de kerk. Paus krijgt volgende week de Nederlandse bisschoppen op bezoek. Ze komen dan ook met een rapport over de katholieke kerk hier. Oh God. En ze vinden de situatie hier zorgelijk, schrijven ze. Want wat eens de grote volkskerk was, is een keuzekerk geworden. Mm -hmm. Elke gelovige haalt eruit wat hem uitkomt. Mensen komen vooral om te rouwen, te trouwen of te dopen, zeggen de bisschoppen. Volgende week gaan ze erin, Rome met de paus. Oh, oh. Oh god. De Nederlandse bischop moet op het matje komen bij Franciscusje. Dat <coughs> ja, vond ik nou het leuk van de clip. Dat, dat hij zo'n hypocriete jezuïet is, dat, dat wist ik onderhand al. Het zou kunnen dat hij ons voorbeeld gaan stellen. Dat er echt een Zwitserse leger komt met hellebaarden Die uh, het land Dat gewoon in een katholieke rechtsstaat wordt. Ja, dat hebben ze wel vaker geprobeerd. Maar ze komen hier de niet over. Dat weet, weet jij ook. Nou, ja, wij zijn Batavier. Ze komen er eigenlijk niet over, dat ze nou Brabant en Limburg uh, ja. katholiek hebben. Uh, ze komen hier niet. Hier komen ze niet. Flikker ja. hoor. Dat alles. Die kregen ook hoor. Ja. Dat dat maar, Weet je wat ik hypocriet vind, is, is de vaticaanbank is volgens mij een van, nog steeds een van de werelds grootste, rijkste banken. is niet bekend dat is de enige bank namelijk, waar geen openheid van zaken mag gereden. Ja precies. Omdat namelijk, het namelijk is uh, soeverein. Nou moet, kan, moet je rekenen eens uit hoeveel katholieken er zijn. Hoeveel die uh, elke week uh, in het potje doen. Of ah, de rock, een, een, een, van de, een van de bekendste inkomstenbronnen van het Vaticaan was ooit uh, uh, het Nazi-goud. Daar waren ze gek op. Ja. Moet je eens kijken wat er allemaal in het Vaticaan staat? Jij, bent, jij hebt er rondgelen. Ik ben uh, door het uh, Vaticaan Museum gelopen. Dus ik, ik, ik maar weet... die tuinen en zo buiten, toch? Ja, alles. Als je alles met al die gebouwen en al die tuinen en al die beelden en al die schilderijen en al die kleding en al die grote schilderijen, als je dat ziet, en het is echt duizelingwekkend hoeveel beelden er wel in staan, Mick, en schilderijen er hangen. Het is niet, niet voor te stellen hoe we allemaal in die grote stukken. Dat kost zo veel geld. En ik vroeg van, mijn paal, hadden. En ik zeg, dat kun je niet verkopen, weet je. Als kerk, die, die, in Afrika, je, we, <laughs> dat is een beetje een predik in zo'n klein kerkje. Ja. Mensen vertellen wat ze moeten doen, terwijl je hier die grote rijkdom hebt. En al die e e egyptische, e egyptische monumenten. Alles. Die, groote, ziet, die grote uh, naald, uh, dat ja, plein ja, ja, ja. een obelisk. Echt zieke, zieke, zieke shit. We zijn er nog lang niet vanaf van het Vaticaan. Ja. Ja. We komen er ook niet omheen. Het uh, NRC. NRC. het NRC, De, de intelligente krant van Nederland. Dat zijn die toch? Nee. Ja, ja, dat is de intellectuele krant. Ja, die hebben nu... Uh, heb je het meegekregen wat ze gedaan hebben? Het NRC? Nee. Die zijn gaan samenwerken met... Uh, hoe heet die Pipo uh, die Snowden geïnterviewd heeft? Uh, Glenn Greenwald. Greenwald. Glenn Greenwald. Die heeft de Snowden toen geïnterviewd. En heeft al die documenten van Snowden gekregen. Ja. En die is er nu geld mee aan het verdienen. Door ze elk uh, stuk beetje bij beetje te lekken. Gefaceerd te lekken. En die uh, Glenn Greenwald. vertel is misschien ook wel een het clipje. Die, uh, die is nu in dienst geweest. Een aantal weken. Ja. Dus ook, dat vertelde die hoofdredacteur. Die, die, bij de vla het NRC? die Vlaming vertelde dat. Bij het NRC. Ze hebben hem dus een paar weken betaald. en hebben ze samen... Hebben ze Enorme research. Een enorme bombardie werden naar buiten gebracht. En, en waar ze mee komen tot nu toe. Ja, dat, dat, dat is de eerste gedeelte van de clip. En de tweede gedeelte van de clip ga ik iemand ontmaskeren. Nou, spannend. Ja, als ik hem kan vinden. Spanning bouwt zich op. Opnieuw ligt er informatie op straat oh. over de NRC, de Amerikaanse inlichtingendienst. NRC Handelsblad onthult dat de, de NRC zeker 50.000 computernetwerken heeft gehackt. Dat is veel meer dan gedacht. Niemand no. mocht kijken Pooh. in de geheime documenten van klokkenleider Edward Snowden. Wow. Edward Snowden werkte voor de NRC, de Amerikaanse inlichtingendienst, die zich, die zich bezighoudt met afluisteren en spioneren. Snowden heeft daar een enorme hoeveelheid geheime informatie gestolen. Daaruit bleek al eerder dat de Amerikaanse overheid op ongekend grote schaal inlichtingen verzamelt door het onderscheppen van op telefoon. Ja, van niet alleen van vijanden ja, van de VS, maar ook van bevriende landen. Zo onderschepte de NRC in december vorig jaar 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken. Ook bleek uit Snowden stukken dat de Amerikanen... De mobiele telefoon van Merkel afluisteren en ook die van de paus. No. De belangrijkste ontwilling van de NRC vandaag gaat dus niet specifiek over Nederland, oh. maar over een omvangrijke operatie van de Amerikanen om wereldwijd te infiltreren in computersystemen. Volgens de krant heeft de NRC dus zeker 50.000 computernetwerken gehackt. Dat is waar het te veel minder? Het ja. het is veel minder. 50.000 computernetwerken, hè? Ja. Mooi opletten. En een mooie, uh, ik heb, kom straks met de conclusie, hoor, want anders had ik dit niet gebruikt, hoor, als clip. Had ik je niet, voor <coughs> mensen hier niet mee lastiggevallen. Nee. Maar er zit zo, ik heb er zo'n vieze kotsmaak van gekregen. van dit hele clipje van het 8 uur -journaal, hè? Dat, dat ik aan het einde zal verklappen, mijn onderzoek. Maar dat hoeft er niet ver te zoeken. Ja, dat kan variëren, dus van gehackte telefoons, dus dat is daar Wat dan is? één. Hm? Misschien, wel een hele, ja. misschien wel een bank waar ze van uh, alle klanten van die bank dan ook alle gegevens kunnen zien. Foxen. Dus die 50.000 op oh, zich dus... zegt wel dat er heel veel gehackt wordt. Maar je kan eigenlijk wel een veel groter, veel groter aantal slachtoffers achter zitten. De afgelopen maanden is steeds duidelijker geworden... dat de VS vrijwel alle communicatie tussen mensen, bedrijven of overheden kunnen onderscheppen. No. Of het nou via de telefoon of via het internet gaat... Maar uit de informatie van Edward Snowden blijkt nu ook... dat de VS steeds vaker overgaan op het rechtstreeks hacken van computersystemen. Daarvoor heeft de NSA een elite-team van honderden hackers in dienst. Goed, die dringen via het internet het netwerk van een bedrijf of organisatie binnen... en installeren daar spionagesoftware. Zo kan de NSA meekijken bij een organisatie... maar ook informatie wegsluizen of een cyberaanval uitvoeren. De NSA heeft dus al toegang tot 50.000 netwerken... Dat moeten er 85.000 worden. Want je ziet als je gewoon kabels afluistert of satellietverkeer afluistert, dan is steeds meer en meer iets versleuteld. Hè. Standaard de gewone normale gebruiker die Facebook gebruikt, 80% oh, ja. van zijn verkeer is al versleuteld en is niet zomaar af te luisteren. Onthoud nou. als je nou inbreekt in de computer, ja, of bij een Twitter of bij de computer van die gebruiker zelf, dan heb je helemaal niets meer, geen last meer van al die Cryptografische beveiliging dan kan je ook gewoon rechtstreeks naar de data. Ja. Ronald Prins Oeh. heeft met zijn bedrijf een van die 50.000 hacks onderzocht ja, die ja. bij de Belgische telefoonmaatschappij BelgaCom. Zou hem niet verbazen als er ook Nederlandse netwerken zijn geïnfiltreerd Nee, dat zou hem niet verbazen. Nee. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij hier helemaal niets te halen valt in Nederland. Ah. Uh, en, uh, uh, nou, misschien dat de NEC er nog wat zal uh, gaan laten zien. Information is power. In zijn eigen voorlichtingsfilmpje op YouTube laat de NSA er weinig twijfel over bestaan. Informatie is macht. En om die informatie te krijgen is blijkbaar heel veel toegestaan. Premier Rutte voor het begin van zijn najaarscongres van de VVD in Den Bos was terughoudend in zijn reactie op die jongste onthullingen over de NSA. Omdat uh, wij in algemene zin met de Amerikanen nu in contact zijn... zowel in het Europese verband als ook in uh, de contacten die Ronald Plasberg zelf heeft... In Amerika nu naar aanleiding van alle kwesties. Om te bespreken hoe we in de toekomst een aantal dingen met elkaar gaan organiseren. In Nederlandse diensten werken altijd in de context van de wet en de toezicht. Altijd. Uh, en ingaan uh... op die concrete onthullingen. Dat, uh, uh, dat brengt risico's met zich mee ten aanzien van onze nationale belangen. Ja, Zij Rutte dus voor zijn congres in Den Bosch. Ja. Nee, wij, de AIVD doet alles altijd volgens de regels. Ja, we hebben wij gehoord toen met de grote R ja. en dat ze het liefst dat het, het hele, hele glasvezelnetwerk willen afluisteren. Want het gaat nou eenmaal makkelijker dan satellieten. Dat hebben we gehoord, dat we altijd binnen de wet werken. Maar Ronald Prins viel mij op, want een paar weken geleden had jij een clip van Ronald Prins. Ja, dat is de uh... En toen was hij, uh, dat zei jij straks ook tegen mij, een beveiligingsexpert werd hij gebracht. Beveiligingsexpert. Nu zegt het, zeggen ze al, met zijn bedrijfje hiep hij Belga kom. Wat voor bedrijfje, wat dan? Nou Joost, 8 uur journaal doet niks anders dan zo'n enorm fucking reclame maken. Ik heb voor. het hier, Fox IT. Wat is Fox IT? Dat is een uh, Nederlands uh, IT bedrijf van, van Ronald Prins en nog een prakker. En ik kon het alleen maar op de Engelse Wikipedia vinden. Maar misschien kan je het even vrij vertalen, maar in ieder geval het is een... Fox IT is een Nederlands Consultbureau. Gebaseerd in Delft. Het is actief in de Information Technology Security sector. Dus in de informatica technologie beveiliging. Beveiliging? Ja. Ja? De mission statement is making technical and innovative contributions for a more secure society. Voor een meer een veilige samenleving. Dat gaat, doet Fox IT met Ronald Prins. Dus het hele Fox IT is gebaseerd op uh... Uh, ...consultant, dan, uh, ik heb in de IT, uh, IT gewerkt als systeembeheerder bij een uh, mbo-opleiding... Ja. ...en dan werden we op een gegeven moment we er helemaal dood mee gegooid... ...dan kwam de ene consultant naar de andere en allemaal wat ze deden... ...en ik had dat door, hè, maar die andere managers niet, want die luisteren naar de praatjes. Ja. Ik zat er dan en toen zei ik na vijf minuten, ik zeg, werk jij voor Google? Ik zeg: van, jij wil, uh, wil iedereen aan Gmail, jij wil iedereen aan de Google Space of weet dat veel? Uh, Fox -Drive, is is daar, weet daar, ik het. er staat onderin is interessant. De company has approximately 130 staff... ...who are all screened by the AIVD. Ja, yeah. oh, dat heb ik nog eens gelezen. Goeie, goeie. Nice catch. Yeah. Ja, misschien is het wel een keer... Ik kan het misschien straks nog een keer lezen, weet je wel? Yeah. Maar uh, wat ik wil zeggen is... Uh, ...heb ik een paar uitzendingen geleden ook al gezegd. Dat Nederland is groot aan het worden in de beveiligingssoftware. Yeah. En, uh, en al die consultants, wat ze doen... Ik heb op die site van Fox IT namelijk even rondgekeken... Ik kon helaas geen prijzen winnen, want daar was ik op zoek naar. Yeah. Want dan hebben ze verschillende producten. Een van die producten is, dan komen hun met een team van hackers. Komen ze naar jou. Dat is bij ons ook wel eens gebeurd. Yeah. Namelijk, ik herinner me nog. Uh, dan komen ze met een, met, een, met een aantal van die gasten. En dan gaan ze jouw netwerk gaan ze proberen te hacken. En dan gaan ze jou, uh, alle zwakke plekken van jouw netwerk gaan ze geven. En dan hebben we hun... ...toevallig gewijs hebben ze hadden ook de oplossingen voor. Ja. En dan kan je een aantal softwarepakketten of, of wat nieuwe firewalls installeren... ...of weet ik wat voor shit, wat je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Weet je wel? Ja. Want waarom zou een, een grote groep hackers vanuit Rusland het ROC in Tiel aanvallen? Het nee. slaat helemaal nergens op, weet je. Als jij als als een op. groot bedrijf bent, ala als je bedra echt bedrijfsgeheimen... Wat die lui doen is, dat heet dan ook Hack360... En dan, komen mee, dan gaan ze van afstand, gaan ze dan uh, jouw computernetwerk testen of, of, of, of jij wel veilig bent. Ja. En dan verdienen ze dikke, vette, grote sommen geld aan. Ja. En zo iemand gaat dan in het NOS achter uur journaal ons zitten vertellen dat, uh, dat het wel degelijk zo is dat Nederlandse bedrijven ook uh, geraakt kunnen worden of gekraakt ja, kunnen worden. Het is een reclamefilmpje. Het is een reclamefilmpje en de NOS doet er aan mee. Ja, ja dat, daar word ik pissig om. Ja. Het is een AAVD-bedrijf. Ja, nou dat lees ik dus nu net. Of hoor ik dat van jou? Ja. Dat maakt het nog smeriger. En dan maakt het wel logischer dat, ze, dat hij inderdaad uh, door het nos wordt gevraagd. Okay. Ja. Want anders was het gewoon, uh, inderdaad gewoon een commerciële shit. En nu is het gewoon misschien nog wel erger. <laughs> Eigenlijk. Met, uh, ach, het is allemaal te kotsen. Maar goed. Poeh. Laten we iets, iets anders pakken. Want, oh ja, dan, uh, aansluitend. Dus hier zeggen ze constant van... Uh, de NSE, die kan alles aftappen en bla bla bla bla Yo, waarom zou de NSE, waarom zou ze dat doen? Ah, ja. Waarom zou ze niet gewoon een softwarebedrijf oprichten zelf? Die ja, maar gewoon... die, nee, maar die door, uh, ik noem het Google, en die richt jij op met NSE geld. En dan zorg je ervoor dat iedereen Google producten gebruikt, of in ieder geval jouw zoekmachine. Uh, elke dag in aanraking komt met Google en dan... Hoef je toch helemaal niet gaan afluisteren. En zo. Dan heb je toch al alle gegevens. Is het heel erg naïef als ik dan zeg. Ja, maar Mick, ik typ alleen maar af en toe een zoekter op Google. Voor de rest heb ik er niks met Google te maken. Nee, hè? No, no, no. Zelfs je als rest, je niet het Google gebruikt. Heb je er voor de rest met Google te maken? Ja. Op mijn telefoon gebruik ik Oprah, gebruik ik Google neer op mijn Android telefoon. Nee? Android telefoon. <laughs> je hebt je Android telefoon. <laughs> ja, nee, maar precies. Ja. Uh, en dat kwam van de week in het nieuws. En dan vind ik het best dom. Ik, ik word nu een beetje pisser op NOS, maar niet om, omdat ze ons afluisteren. Want, want ik weet dat het veel verder gaat met, met, met satellieten, met, met weet ik wat voor shit allemaal, uh, microgolven, Maar dat ook een bedrijf als Google en, en Facebook, dat soort uh, bedrijven... Dus spelen alles weg. Die hebben alles. En mensen geven, geven het vrijwillig. Er is nu een, een, een commissie of iets. Het is niet eens stelen, man. ze geven het vrijwillig. Ja. Nou ja, dat is, dat, dat is nu de vraag, want daar gaat mijn clip over. Ja. Er is nu een uh, groepering of een, uh, iets wat uh, Google op het matje uh, heeft geroepen. Google is stout geweest, heb ik het genoemd. Goedenavond. Weet u wat Google doet met de informatie die u intikt in de zoekmachine? Waarschijnlijk niet, want Google informeert zijn gebruikers veel te weinig over wat ze doen. Sterker nog, ze overtreden de wet. Goed. Zegt het bescherming persoonsgegevens. Het college oh, dreigt met boetes. Google ligt in een groot aantal Europese landen onder vuur. En de beschuldiging is overal hetzelfde. Ze nemen het niet zo nauw met de privacy. Bijvoorbeeld als je een vakantiebestemming zoekt. Oh? Wat dan? Niemand kent u beter dan Google. Het is u vast wel eens opgevallen. Je googelt en mailt wat over bijvoorbeeld een nieuwe vakantiebestemming, een nieuwe verzekering. En vervolgens krijg je naast je zoekresultaten ook advertenties. Aan de achterkant koppelt het bedrijf alles wat je doet op diensten van Google. En dat zijn er nogal wat. En het bedrijf kijkt met je mee op 2 miljoen websites. Cookies worden geplaatst, dus allerlei spionnetjes... Op je apparaten waar je al mee bezig bent. En van al die gegevens maken ze een profiel. Jeho! Iedereen yes, weet het eigenlijk wel, het wel, maar als je het op een rij zet, verzamelen ze toch heel wat. Google weet waar je geregeld te vinden bent. Welke muziek je luistert, waar je over mailt, waar je naar zoekt. En daar zitten hele persoonlijke dingen tussen. Die profielen gebruiken ze om advertenties te verkopen. Blijkt uit je profiel dat je verslavingsgevoelig bent? Dan wil een goksite maar wat oh, graag adverteren waar jij op het internet surft. Google spint een web van persoonsgegevens van ieder van ons, ja, ja? zonder dat aan mensen zelf toestemming wordt gevraagd. Wil je dat wel? En is strijpen Google ja. verdient miljarden met deze informatie. Vorig jaar bijna 40 miljard euro. Het bedrijf maakt er geen geheim van dat ze informatie bewaren. Ze communiceren erover in de privacyvoorwaarden. En ze posten er filmpjes over op internet. Waarin ze benadrukken dat het juist heel handig is dat Google al deze informatie van je bijhoudt. Are you Handig. looking to work on your drive or drive a Volkswagen? If you previously searched for information about a Caddy, we can take this as a hint that you mean the Sport. Handig misschien, maar ze doen maar dan meer dan ze zeggen en vragen eens. geen toestemming. En daar zit het probleem. Waarom vraagt Google dat niet aan mensen als Google zegt wat ze zeggen, dat ze geen kwaad willen, maar dat ze goede dingen willen doen? Dan doe je de aanbieding en dan zeg je: wil je dit hebben? Ja of nee. Maar dan ga je het niet achter de rug van mensen om... Dat is wel heel eerst, lief, ja. te plaatsen. Het CBP heeft Google op het matje geroepen... bedrijf moet de voorwaarden aanpassen, anders krijgt het een boete. Ja. Oeh, ik kan meer verslag geven, Gertjan jan Dennekamp. Gert-Jan, ze maken er geen geheim van. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, waar zullen we over? Nou, ze vertellen maar het halve verhaal, meent het uh, CBP. Uh, ze verzamelen meer dan nodig is. Ze combineren het uit verschillende bronnen. In het rapport wordt de topman van het, Google ja. ge geciteerd. En die zegt, nou, je hoeft eigenlijk niks in te tikken daar. Uh, we weten waar je bent. We weten waar je bent geweest. En we weten min of meer wat je denkt. En dat weten ze niet alleen van de Google-gebruikers. Want ook als je geen Gmail-account hebt of niks met Google doet dan nog weten ze heel veel van je. En dat is wat CBP zegt. Vraag de mensen dan gewoon. En dit speelt niet alleen in Nederland? Nee, nee, nee. Dit is een Europese onderzoek. In meer plekken ligt Google onder het vergrootglas. Er lopen onderzoeken in Duitsland, Spanje, Italië, Groot-Brittannië. En het idee is een beetje, als je gezamenlijk optrekt tegen een grootmacht als Google... dan leidt dat misschien tot veranderingen van politiek in Europa. Er dreigen boetes. Denk je dat Google daar wakker van ligt? Nou, De hoogte van de boete zeker niet. In het Nederlands geval zou het om honderdduizenden, misschien een paar miljoen gaan. En voor een miljardenbedrijf als Google is dat niet echt heel erg indrukwekkend. Maar wat bij Google voor ligt is dat ze zeggen dat ook in een reactie aan ons... we houden ons aan de Europese richtlijn en we willen graag in overleg met de toezichthouders. Ja, als dat zo is en die toezichthouders concluderen zometeen... de komende maanden zullen de resultaten uit andere landen komen... Dat Google inderdaad de wet overtreedt, dan is de vraag die Google moet beantwoorden: willen we ons aan de wet houden of betalen we de boetes en overtreden we de wet? Oké. Okay. gert dankjewel. Dankjewel, gert ja, En als u uh, op onze website uh, kijkt. Ja, die hebben geknipt, want dan uh, kon je allemaal beveiligingstips uh, krijgen. Nou, dat zal wel weer van uh, een, Ronald Prince zijn. Ja. Gok ik. Hufters. Maar nou, kom op, man. Je geeft, iedereen geeft altijd fucking informatie weg. <coughs> je flikkert al je spullen op straat. En dan word je kwaad op degene die ermee gaan rennen. Google het ja. gelijk, nee, als mensen hier 40 miljard per jaar hebben. Ja, en weet je wat het is? Het loopt allemaal zo te zeiken en zo te doen. Hè? Maar ik heb even gedacht van hoe kunnen we hier onderuit? Want je, als iedereen nou ook, het NOS, iedereen maakt zich er druk over, ja. weet je wel? Wat, wat kun je dan doen? Nou, dan in plaats dat je 250 miljoen geeft aan vier drones, bijvoorbeeld. Ja. Uh, geef je een paar miljoen aan een paar talentvolle programmeurs. En zeg je maak even een nieuwe Google zoek, zoekmachine die niet zo, zo corrupt en fascistisch is als deze. Ja. een paar miljoen. Wat een paar miljoen? Wat heb je ineens nodig? Kom op een zoekmachine. Ja. En, en, en, en een goed mailprogramma die veilig is. Waar je, en dan hoeft altijd het gezeik van, van Ronald Prins en Fox IT helemaal niet te komen. Als we gewoon met z'n allen gewoon een oplossing hebben. En we Dat hebben we slimme in. koppen genoeg hier in dit land. Hoppakee. Micky heeft hier een oplossing voor jullie. En wie helpt het over drones, hè? Ja, ik hou van drones. Ja, nou, uh, ik heb een, een drones clipje. Drones, uh, uh, RTL die liet mij van de week zien. Uh, daar moet, uh, daar uh, moeten we nou een jingle voor hebben, drones. Drones, ja. De rekker van Tom wagen. Die zit toch alleen maar met zijn plasnetje te spelen. Ik zat van de week een beetje op RTL te kijken. En RTL had het laatst over drones. Ik je dat mm -hmm. ja, ze allemaal deden. Ze hebben nog meer toepassingen. Micky behalve, toen waren er drie twee reisjes oplossen op uh, dingen hoor. Drones zijn vooral bekend omdat ze door Amerika worden ingezet om te spioneren en terroristen uit te schakelen. In 2016 krijgt ons land ook vier enorme drones. Alleen wordt hier nu al druk gewerkt aan de vreedzame toepassingen voor de enorme toestellen. Wat dan? Zo wordt er bij het Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium een drone ontwikkeld die makkelijk in de lucht stil kan hangen. Hey. En een drone die ingezet kan worden om te meten of er giftige stoffen zijn vrijgekomen ja. bij rampen. Hey. Het idee is dat we gaan kijken of je met een uh, multirotorsysteem misschien in de rookwolk zou kunnen vliegen. Ja, en op hey. die manier zou kunnen kijken hoe giftig. het is. Dus dan hoef je de mensen niet meer bloot te stellen aan gevaar. Een andere vondst van het lab is het plaatsen van meerdere microfoons onder een drawer. microfoons microfoon kunnen hulpdiensten mensen die om hulp roepen makkelijker vinden. Dat die schreeuwt vanuit een bepaalde richting zal het geluid op de microfoontjes net op verschillende momenten aankomen. En aan de hand van het verschil in aankomen. Dus dan hoef je de mensen niet meer bloot te stellen aan gevaar. Ik wil het nog een, keer een andere fonds van het lab is het plaatsen van meerdere microfoons. om de, ja. de ja. microfoons, ja. De maar microfoons hulpdiensten mensen die om hulp roepen makkelijker leiden vinden. Op het moment dat iemand iets schreeuwt uh, vanuit een bepaalde richting zal het geluid op de microfoontjes net op verschillende momenten aankomen. En aan de hand van het verschil in aankomstijd op de microfoontjes is het voor ons mogelijk om te berekenen waar het geluid vandaan komt. In Nederland worden drones op dit moment al ingezet door de politie. Ja, precies, Omdat ze gaan de alle drones in de lucht de in knallen, halen stalen. halen. Mensenmassa's. Van mensen die om hulp roepen, Mac. Straks meer over de drones van voor half 1 in het programma. mensen op. die om hulp roepen. Ja, ik zit even te luisteren, maar dat kan toch niet? Wat, is dat een echte clip? Ja, RTL Nieuws. De, Drone ja. Nation. Twee, de, twee dagen geleden, drie dagen geleden. En er is nog geen uh, opstand uitgebroken in Nederland? Nee, uh, blijkbaar niet. Ik dacht misschien dat een hoop mensen RTL luisterden, maar. Ook de RTL-nieuwskijkers zijn passieve man. fuckers. Kanker. Hoe kan je dit dan niet opvallen als je dit hoort? Waarschijnlijk niet meer naar RTL luistert of zo. Ja, dat zou ik zeggen, een goed iets hebben. Ja, waarschijnlijk als je naar RTL-nieuws luistert... dan kijk je ook de hele dag naar RTL en dan ben je gewoon zo'n zombie. En en, dan hoor je, en dan hoor je, dan je, je niet wat dan ze zeggen. Dan, denk je, dan zit je alleen maar te kijken... Oh, schat, die alles 24, hadden ze in is ook zo'n ding, weet je wel. En ze toen die, uh, die Mohammed mee opgezocht. Hoho. En waarschijnlijk is gewoon, gewoon de conclusie te trekken... dat de RTL-nieuwskijker net zo'n passieve lamzakker is als de NOS-nieuws kijken. Ja, er zit wel verschil in die clipjes, hoor. Ja, NOS, dat zitten misschien wel de mensen die zichzelf dan, hè? Zichzelf. Ze vinden zichzelf intell intellectueel dat ze naar de, naar de, naar de publieke ja. omroep luisteren. Ja, ja. En niet naar die commerciële nieuws. Hier zeggen ze, ze zeggen het gewoon, hè? Ja, het ze, is een goede, goed, goede spoor om ETL. Dat is, uh, die die, die meldt het gewoon. NOS, die doet een beetje... Die hebben het over de postzegel, wel we hebben, Alexander? Nou, dat stomme lul. Nou, Nicky, heb je nog niks positiefs te Ik heb al met niet melden gesproken. Ik ken al iemand die is niet gemeld. Oh. Nou ja, dat gaat niet melden. Fredje Tever was in het nieuws. Die ziet er ook niet uit, hè? Nee, Fredje Tever ziet er niet uit, Een raar hoofd? Je kunt zeggen, hij is zichzelf niet gemaakt, maar. hij is net zo'n vroeger: van jij van die aardappelkleipoppertjes of wat was dat? Met die hoedjes op, die snorretjes. Zo'n hoofd heeft Een Mexicaanse. Ja. Mexicaanse aardappel. Daar doet hij me aan denken. Maar Freddy Fred, is een beetje het nieuws gekomen afgelopen week. Want ken je die Jos van Rijn nog? die vvd uh, een wethouder, en uh, Noris die een tijdje terug een opspraak kwam dat hij in één keer alles persoonlijk niet had en ja, zijn hoorde... eigen bedrijven wat bevoordeeld had? Die heeft, ook wat, die heeft ook wat te maken met uh, benoemingen van minister, van, van burgemeesters. En dat dat één grote tering zo is, weet je? die dat die allemaal allemaal geregeld worden. Daar was hij ook een beetje bij genoemd. En daardoor werd hij, af, hij werd afgeluisterd in zijn algemeenheid. Ja. De, AIVD, weer voor iets. Heb en uh, meegekregen hebben ze in de loggegevens van zijn telefoon ontdekt... dat hij op een gegeven moment met Fred Teven heeft gebeld. Mm -hmm. En toen dacht ze, nou willen we weten waar dat over ging... want het kan over benoeming van een burgemeester zijn. Mm -hmm. En uh, ja, dat was jammer. Helaas was uh, van alle telefoontaps die ze we hadden... weer uur... Maar die minuten, die waren net uh, een stroomstooi. Oké. Okay. Uh, ja, laten we maar eens luisteren. Waarover belde staatssecretaris Steven van Justitie... met de van corruptie verdachte VVD'er Jos van Rij uit Hoermond. Teven zal daarover gehoord worden als getuige in de zaak tegen Van Rij... Jos van Rij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan kandidaten. die burgemeester wilden worden in Rommel. De politie ontdekte dat bij toeval. toen ze de telefoon van Van Rij aftappen. vanwege corruptieonderzoek. Van Rij zou ook over een burgemeesterskandidaat gebeld hebben met Teven. maar de opname van dat gesprek is verdwenen. Teven ja. wilde er nu niets over kwijt. Fuck erop, man. Ik moet me niet bemoeien met individueel lopende strafzaken. En nu al helemaal niet, omdat ik uit de media heb begrepen dat ik moet getuigen in zo'n strafzaken. En dan is er maar één plaats waar ik dat moet uitleggen bij de rechter. Dus dat ga ik in dit geval ook doen. Volgens het landelijk pakket is er zeker een gesprek geweest. De rechtercommissaris wil nu van tegen precies weten wat er toen is besproken. Moet hij liegen? Fred zelf die, uh, hebben ze ook al gevraagd. Want ze lieten nou een heel tam clipje aan hem hoor. Maar het zit hem wel fel net. Ja, maar ik, ik ben een complotdenker, zoals ja, nou ze Zoals ze op grenswetenschap noemen ze mij een complotdenker. Indigo Evolution. Uh, maar ik denk dan meteen aan, aan wat, wat Fred teven in het verleden... en al die lui opstelt en alles wel meer bekend omstonden. Oh, leuk, zegt... Die luid, dat uh, Deming en zo. Nou, luid, ik klik eens even iets verder luisteren. Want uh, ze vragen Fred nou nog een keer uh, wat er nou precies gebeurd is. Mm, is dat nou, ja, we even? Ja, iets geagiteerd. Nee, teven. Goedemiddag, wat hebt u op 20 september 2012 besproken met de heer Van Rij aan de telefoon? Gaat u niks aan? Waarom niet? <lacht> Omdat uh, het een lopend strafrechtelijk onderzoek is. Dus ik, uh, ik doe alleen, uh, daar doe ik nu geen mededeling over. Dat is de eerste reden. Dat doe je nooit als bewindspersoon op justitie. En nee, de tweede nee. reden is dat ik uit de pers heb begrepen dat de rechtercommissaris in Roermond mij wil horen als getuige. Dus ik ga de eerste rechtercommissaris in Roermond uh, vertellen. Bij dat gesprek, de vertrouwelijkheid geschonden die misschien bij zo'n burgemeestersbenoeming er is? Ik ga dus eerst de rechtercommissaris vertellen. En ik ga ook niet over een lopend strafrechtelijk onderzoek praten. Af... Is het niet heel toevallig dat dat telefoontje. Ik Het dus Fred die gaat dan constant roepen dat hij niks kan zeggen. Nee, ja, ja, ja. Maar je noemde ja. net nog een naam. Uh, dat is namelijk uh, Fred van de minister van. Uh, uh, die andere. minister de... opstelde. Die andere pad. En minister Opstel die had gezegd van... Dat is toch echt zo'n bejaarde pad? Een oude bejaarde amphibie. Ja, dat is echt een amfibie. Maar daar ze valt onder hem. En ze vroegen dus van... Denkt u dat daar... Dat daar opzet in het spel is? En toen zei hij in eerste instantie... Nou, dat lijkt me niet... Maar gaan we zeker onderzoeken en dit Een brulpad. Hij heeft zo'n onderzoekje gedaan. brokkikker Grondig onderzocht. Dit. Meneer Opstelten, u hebt zojuist een brief gestuurd. Wat is nou precies de verklaring dat het gesprek tussen Fred Teven en Jos van Rijen niet meer is terug te vinden? Ik kan u zeggen, ik heb een brief gestuurd naar aanleiding oh. van het bericht in een dagblad... Ik heb daar uh, ambtsberichten in gewonnen bij de politie, die het TAP-systeem beheert, en het Openbaar Ministerie, wat natuurlijk gezag daarover gaat. Mm -hmm. En uh, daarmee heb ik uh, laten nagaan wat er uh, nu precies uh, de feiten zijn. Feiten helaas. En daar kan je dus uit concluderen dat uh, gedurende uh, 50 minuten het TAP-systeem uh, niet, uh, niet functioneerde, <lacht> dat daardoor in totaal, geloof ik, een dagen in uh, uh, TAP-gesprekken uh, gewoon niet zijn opgenomen. Nou ja, het is in ieder geval een uitleg, ja. uh, maar ja. een antwoord op mijn vraag van hoe vaak gebeurt dit nu? En hoeveel taps uh, raakt uh, het openbaar ministerie dan kwijt? Ja, daar heb ik geen antwoord op gekregen in de brief. Ik zal daar natuurlijk uh, nog uh, <laughs> verder op uh, doorvragen uh, bij, de, bij, de, bij, de, bij de politie en het openbaar <laughs> ministerie. <racht> en uh, ik vind het ook heel vervelend, uh, maar uh, dat zijn de feiten. Ja, dat vind ik wat al te simpel. Dus ik denk dat wij hier uh, met uh, de minister toch ook nog maar even verder over moeten doorpraten... Want uh, het kan niet zo zijn dat door een storing, waar dan ook, nee, geeft, hè, we weten geeft, ook niet waar die storing nee, precies kan uh, kan zich heeft voorgedaan, <laughs> dat er dan dus Want een aantal minuten, en dat is geloof ik een kwartier, of... Vijftig minuten. Zelfs vijftig minuten. Nou, dat vijftig minuten. Dus geen tapgesprekken kunnen worden opgenomen. Dan raak je nogal wat kwijt. En ja. uh, daar zal dus toch een, ofwel een voorziening voor moeten komen. Uh, maar... Ik wil gewoon weten, hoe zit het nou eigenlijk precies? Wat is er nou feitelijk gebeurd? Houdt de uh, staatssecretaris Stevens zich aan de integriteitscode, zoals die binnen uw partij, de VVD, is afgesproken? Ja, volledig. Ja, ja absoluut. Ja, zo doen wij dat. Ook dat je openheid van zaken moet geven als je integriteit. Ja, hoor Dat Dan zeg mogelijk... je volledig aan de VVD, ja, normaal. Dat zal hij ook uh, zeker doen uh, en daarom gaat hij ook naar de, naar de rechter omdat hij dat uh, hem uitnodigt voor een uh, getuigenvoering. Ik denk even je je de waarheid te horen krijgt dan. Wat een gelul! Ja. De stroom viel uit, dan kon ze niet tappen. Ja, de, de, nee, de stroom. Dus ze gaan een stroomzorg in het tappen systeem. Daar hebben ze geen uh, backup-generator? Ja. Ja. Ja. Dus elk simpel bedrijfje heeft een uh, UPS. Nou, al UPS gesprek, dan. UPS. al die gesprekken zijn ze kwijt van het hele systeem. Het hele systeem was afgebladerd. toch op man. Ja, dat is pech. Gewoon puur pech. Ja. Ja. Zullen ze een keer een, een of andere mega aan het afluisteren, weet je wel? Dan zijn ze net op het punt van, uh, we gaan hem in zijn kraag pakken. Hij gaat, uh, weet ik veel, paleis op dam opblazen. En dan net op dat moment bliksem, oh, stroom ja, nee, oh, ja, ah, stroom ja, uitvallen. We hadden hem bijna, we hadden hem bijna. Ik horen, Er vult stroom uit, komen we niet meer tappen. Ja, je hebt wel me voorgelopen met leven, joh. Joh, denk ze dat we echt dom zijn of zo. Ja, de meeste zijn ze dom. Ja, onwetend. Onze luisteraars niet meer. Nee. Alles wat er omheen schuift. Ja... Ja, hypnose. Ik denk niet dat ze echt dom zijn. Ik denk dat. Nou ja, weet ik niet. Sommigen zijn echt dom, denk ik. Ja, sommigen. Ja. ja hebben we hebben het ook een keer over gehad, hè? Drenthe. Ja, zeer hoor. Ja. Ja, die zijn Ja, waarschijnlijk in Zeeland wonen. Ja. Dan vraag je erom om overspoeld te worden. En ook nog overwegend zware gegeven mensen. Ja, dat dan nee. Maar goed, eh, Iets heel anders. Het was gisteren. Eh... Op onze eigenlijke uitzending dag, uh, Thanksgiving. Thanksgiving? En nu? Thanksgiving is, is een Amerikaans feestje. En zijn ze het dankbaar voor alles wat ze hebben? Tijdens, daar, ja, dat is een of verhaal dat ze uh, samen met uh, de Indianen hebben lopen ik kalkon of zo. Ja. Ik, ik, ik, maar ik kreeg een clipje. En laat het niveau zien van, van, van, van, van die hele, dat hele land en die president en alles erop en eraan. Ik heb het gehoord. Ja, mensen moeten dit ook gewoon eens horen. Hoe, wat voor Mogol dat is gewoon. Echt een Mogol. <laughs> ja, ik zag het clipje staan. Obama verleent kalkoenen gratie. Je denkt: wat de fuck? Verleent kalkoenen gratie. Dan gaan, we hebben wel, uh, ik 300, 400 miljoen Amerikanen. Maar dan ga ik De helft nou, zal, nou, nee, de meesten zijn in Amoe. Dus uh, een kwart zal een kalkoen vreten. Dan gaan er 100 miljoen kalkoenen worden de geslacht. En dan ga je er twee gratie geven. Jawel, only in Amerika. Good afternoon, everybody, and happy Thanksgiving. Uh, the office of so the presidency, yeah. the most powerful position in the world, brings with it many awesome and hopper. solemn responsibilities. Like This yeah. is not one of them. <laughs> <laughs> But the, <laughs> the White House turkey pardon is a great tradition, and I know Malia loves it, uh. Uh, as does Sasha. Generally speaking, Thanksgiving is a bad day to be a turkey. Amerikaanse president Obama zette woensdag een jaarlijkse traditie voort. Op de vooravond van Thanksgiving rijdde hij een kalkoen van het slachthuis. Dit jaar verleende hij gratie aan de kalkoen popcorn en caramel. caramel. With the power vested in me, I want to grant popcorn a full reprieve. Uh, come on. <laughs> Popcorn. You have a bowl for free from cranberry sauce. Butter, <laughs> and stuffing. I'm stuffing. Uh, stuffing. <laughs> which is well. And we're going to give caramel a break as well, All right. Both. are to break. Both. Wat een zielig, een, een, een, een hypocriet mannetje bent u toch? Dat was ik helemaal vergeten. Die had het echt raar gemixt. Ja. Een zielig, hypocriet mannetje bent u toch ook, meneer Obama. Meneer Obama, ja, wow. hoe gaat het met de mensen die u in? Uh, ja, die vergeeft u welk land. Nou, dat, dat heb je niet gehoord. Hij heeft één drone strike minder afgekondigd uh, met Kerst en Thanksgiving. Dus er zijn twintig bruine mensjes in de woestijn. Die, Is het echt? <laughs> nee, natuurlijk niet. Nou, het zou toch kunnen als je, als je en gratis verleent, ik dat ook. Ja, ze je... zouden ermee op kunnen komen. Oh ja. Oh, mee. Mee. Oh, ja. Zo van, oh eh, uh, uh, one day in the year that we uh, don't drown the terrorists. It's yeah, world Terrorist great. Day. Yes, yeah, thanksgiving as well. World Terrorist Day. Ja, ja. Het is een gekke wereld. Zeker. Zullen we even, even, even, het is niet echt fijn onderwerpen allemaal, maar Afrika. Afrika. Ja, Afrika. Ja, er komt nooit echt heel veel leuk nieuws vandaan. Ja, Afrika. Goed. Ja. Nou, Afrika, daar gaan we dus binnenkort naar Mali. Ja. En uh, ja, jij hebt het er wat voorbereid. Ja, ik heb er een paar, paar clipjes van gemaakt. Want wij gaan binnenkort naar Mali. Maar nou, uh, onze uh, afgevaardigden zijn er al geweest. Uh, ministers Milf en uh, Franski. Minister Milf? Minister Milf, minister <laughs> uh, Minf. Mother I, not. Oh, mother I, te fout. Dat is jouw... Uh, jou, uh, ja, lekker. maar hier, het is ook mijn clipje. Ja, oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Mag ik het nog zo noemen? Ja, oké. Okay. Nee, joh, jij mag nog uh, noemen zoals je wil. Minister Milf. Ja, oké. Okay. En Franski? Ik noem hem meer, meer, minister Rimpelkut. No. Dan mag. Zeg vrij vrijdag te vinden. Nee. Ja, vind Ik Ik ga er een nieuwe naam voor verzinnen. Kom nog een Oké. Okay. Maar ga door. Zijn namen. Nou, minister Meul en Franski die, die zijn al stiekem naar Mali geweest. Wanneer? Van de week. Deze week. Ja. Oké. Okay. Dag of twee drie geleden. Ging gingen ze alvast even commando spelen. Nou, ze hebben we al een beetje, een beetje eigenlijk daar gekocht over en bekonkelt dat we daar naartoe komen, weet je. Want het is officieel in de Kamer nog niet helemaal zeker. Hè? Er moet nog een beslissing over genomen ja, ze worden. Ze uh, nog verkopen. Ja, ze zijn nog het verkopen. Maar het is wel lang uh, bekonkeld. Dan is het maar net In het diepste geheim hebben de Nederlandse ministers Timmermans en Hennis een bezoek gebracht aan Mali. De regering is van plan om een kleine 400 militaire te sturen. Ik zou dat Frans wel talen sturen. De Nederlanders moeten daar in VN-verband deelnemen aan de strijd tegen moslim-extremisten... die vorig jaar een groot deel van het land veroverden. Zijn weliswaar teruggedrongen, maar nog altijd niet verslagen. Een ontvangst met militaire egaars voor de Nederlandse delegatie. De minister Stimmermans van Buitenlandse Zaken en Hennis van Defensie... spraken met Malinese regeringsleden. De Tweede Kamer moet formeel nog instemmen met de missie die tot doel heeft... om van Mali weer een stabiel land te maken. Succes omdat we een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid en van het Malien. We gaan naar Mali, ja we gaan helpen. situatie krijgt Mali het land weer een situatie het land weer een land een situatie het een weer het land weer we hadden, we hadden voorheen heel erg lang al geweest om deze missie te zijn. Ja, we, Leiden, hadden, we, we hebben het zelf een geschoten. Ja. gevechtshelikopters sturen kakelen. en commando's, dat valt goed. We hebben uh, natuurlijk la de coöperation, het plan bilateraal, met de Nederlanders. Ja, ja, we zijn blij dat het komen. Fransen Frans, Ja, maar het Maar dit is niet Frans hè? Nee, dit is gewoon een bullshit-leiden die zegt van... De Nederlanders hebben ook de president van Mali... Inmiddels zijn ze het land weer uit. In oh, december besluit de Kamer... een ook. ...die in principe tot eind 2015 zal duren. In principe. Oké. Okay. Zelfs van die uitspraakjes vind ik in principe tot 2050. Maar waarschijnlijk tot 2072. Ja, dat is wel zo gevaarlijk. Maar uh, uh, Franski die zegt van... ...joh, dat is wel gevaarlijk. Maar we vergeten dat het daar ook wel goed geregeld is. Dat is maar. Franski is dood. Oh, Franski is een clip van 000. Oké. van Franski is mislukt. Nou, ja, dat is inderdaad wel. Wat Dat uh, daar, daar meldt Frans hè, want ik heb hem genoemd. Franski meldt Nederlandse veiligheid, van de Chinezen. Hmm. Hij somt daarop waarom het eigenlijk heel veilig is om voor onze soldaten om te gaan. Uh, omdat we zo lekker met de Amerikanen samen met de Fransen, even Maar uiteindelijk zegt hij dan. En uh, de Chinezen, het is de eerste keer dat de Chinezen erbij zijn. Wat dan? De Chinezen? De eerste keer de Chinezen. Die gaan nou eindelijk een keer lekker een VN. missie doen. Ja, Oké, okay. daar komen we zo meteen op. De Chinezen. Ja, Frans, het is de okay. eerste keer, zegt hij? De eerste keer de Chinezen gaan. Het beste kunnen ze goed hoor. Lachen. Een kleine gele man. Die zijn allemaal heel klein. Kunnen we een kleine gele commandoetjes? Ja, dan zie je daar. Dus eerst een Chinees leger lopen en daarachter komen dat de Nederlanders. Die steken de huid op. Dat denk, dat denk, die die, die Marinezen nee, denken, ze hebben kinderen opgesteld. Kleine, gele, kleine kinderen met probleem. Pechmeijen wel inderdaad toch Gele kinderen. Kinderen probleem. probleem. Gele bospechmeijen. Gele Babi Pangang chineesjes Oké. Okay. we hebben we gelukkig nog de, de, de, de stem van de, van de... Ja, ik heb eerst komen. een andere clip voor de voor. Om even wat tegengas te geven. Want het was vandaag het ver, over het verkopen dingetje nog bedoel ik. Ja, oké. Okay. Niet tegengas, maar... we uh, hadden vandaag een uh, malinees in de Tweede Kamer. Die kwam uh, Nederland uitleggen... Hoe hard wij nodig zijn. En. Ja, dat is dus echt. Dat, dat het niet, dat gewoon mensen onerend zijn en we niet gingen. Ja. En hoe goed wij Nederland zijn en dat wij echt onmisbaar zijn. Dat we nog kunnen oplossen. Ja, komt-ie. Een vertegenwoordiger van de regering van Mali heeft Nederland gevraagd het land te helpen. Dat deed hij tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer. In het Afrikaanse land strijden moslimextremisten tegen de zittende regering. De Kamer moet een besluit nemen of er Nederlandse militairen naar Mali gestuurd worden. De islamitische rebellen in Mali zorgen niet alleen in het land zelf, maar ook in de regio voor gewelddadigheden. De Verenigde Naties willen de rust herstellen door een vredesmacht te sturen. De regering van Mali vandaag in de Tweede Kamer ziet de Nederlanders graag komen. We en... need helicopters for information. We need your train. we well trained, are well-trained soldiers to come well trained train. Mali also to train our people, our soldiers, and we need the experience of your country. Om ons te helpen deze terroristen te Nederland wil 370 militairen sturen. De partijen zo. in de Tweede Kamer hebben daar nog veel vragen over. Heeft zo'n missie zin en hoe gevaarlijk is het? Verschillende deskundigen worden gehoord. En over twee weken besluit de Tweede Kamer of de missie naar Mali kan doorgaan. Zo. Ja, ik zou zeggen: 370 militairen, maken geen verschil mee. Dat dan? 370 militairen, daar kan je in een land een verschil mee maken. Toch? Nou. Dat is je van nou dat... Uh... Win je de oorlog mee? Dan win je de oorlog mee? Nou. Het mooie is, de stem van de common sense, van het normale nadenken... In de, in de, de journalistiek, dat vind ik Arnold Kaskens. Ja. Dat is een uh, journalist die niet uh, embedded met een leger meegaat... En dan gaat vertellen wat het Amerikaanse leger wil dat hij vertelt. Maar die gewoon zelf op eigen houtje naar zo'n oorlogsgebied gaat. En gaat kijken wat er aan de hand is. En die heeft, die, die is door de Kamer, door een Kamercommissie, gevraagd... Met zijn oordeel over... Uh, ...over een missie naar Mali. Ja. En hij legt nou uit wat hij beetje wat hij gezegd heeft. Meneer Karskens, u bent naar de Tweede Kamer gehaald... Uh, ...vanwege een ruim 30 jaar onafhankelijke oorlogsverslaggeving... ...en uh, ervaring dus in het buitenland op missies en van missies. En u zegt uh, van de missie naar Mali. Nou ja, het heeft geen zin om Nederlandse militairen naar Mali te sturen. Oh. A, ah, is dat land veel te groot. Maar mm -hmm. de Nederlanders naartoe moeten, 90... ...commando's, zo groot als heel Frankrijk, maar zonder begaanbare wegen. En wat zouden we daar kunnen doen in een, in een land waar we de taal niet spreken... Hè, ...waar je dus heel weinig kunt doen met de eerdering die dan vergaat? Het enige wat je zou kunnen zeggen van, we sturen daar Nederlandse militairen naartoe... Om, dat zo aan het, ...om ze aan het werk te houden en omdat we toevallig die petties hebben. Maar eigenlijk als je zegt, we willen het probleem oplossen... ...dan heeft zo'n Nederlandse aanwezigheid, militaire aanwezigheid helemaal geen zin. Maar nu worden we gevraagd door de VN om uh, ja, onze bijdrage te leveren. Dat moeten we dus ook doen. Nou ja, je kunt ook tegen de VN zeggen: van... hé, hey, zoals we nu doen, militair, euh, heeft het misschien helemaal geen zin. En trouwens, er zitten al Fransen, je hebt ook een Malinese leger. Hè, en er zitten ook Afrikaanse soldaten daar in die Mali. Die kunnen die klus veel beter klaren, op een veel gekokener manier. Dus onze aanwezigheid is helemaal niet zo essentieel. Dat, dat willen die militairen natuurlijk, omdat ze. Ja, aan hun eigen portemonnee meedenken, maar als je zegt, Het als we de willen de oorlog oplossen, dan heeft ze Nederlands aanwezigheid Geen Nederland. Bovendien uh, zegt u in de hoorzitting, deze oorlog uh, kun je niet winnen, want de uh, mensen die hem voeren, die zitten internationaal, door alle landen. Ja, nou ja, dat is nog een heel groot probleem. Het is niet alleen Mali, maar het is ook Mauritanië, het is Niger, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Nigeria. Het mandaat van de Nederlands krijgen ze alleen voor Mali. Dus nou ja, als die terroristen de grens overgaan, dan ben je ze kwijt. En ze, en ze Welke komen terroristen? weer tevoorschijn als je even als je omdraait. Dus het, het, het, is, het is te beperkt, het is te kleinschalig. Het heeft vaak tegengestelde effecten van Nederlandse missie. Dus dan zou je ze zeggen van nou ja, probeer het op een andere manier. Door bijvoorbeeld de regeringen aan te pakken, want die zijn ontzettend corrupt. Zodat je de mensen in ieder weer een beetje naar je toe krijgt. En dat gebeurt nu veel te weinig. Nou, succes. Het is een beginpunt, het is wel goed. Oh ja. Zeg, maar, Het is belachelijk dat we daar naartoe gaan. Maar we kunnen beter naar uh, waar die Fransen nou heen gaan, hè? Waar gaat hij? Ik heb het clipje, heb ik hier toch? Hoe heb ik hem genoemd? L'équipe de France, Camembert, yeah. De Fransen hebben eerst Mali bevrijd. Ja. Ja, maar niet goed genoeg, want nu moeten we in één keer met z'n allen daarheen, met de VN. Maar de Fransen gaan elke keer als eerste. De Fransen, die hebben... Ja, nou, het is een Die Fransen, die zijn overal. En vooral in oude koloniën, als er iets aan de hand is. Camembert, yeah. Want dan trekken ze naar binnen. Maar nu, uh, ik heb hem genoemd, uh, L'équipe de France, Camembert, yeah. En eigenlijk ga ik erbij moeten zetten, next target. Want nadat we Sudan en Oeganda en noemden, grotendeels Libië, Tunesië, Mali, is het nu de beurt aan de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dan ging het eerst over Mali, nu is het de Centraal-Afrikaanse Republiek. Opnieuw stuurt Frankrijk troepen naar een voormalige kolonie. Begin dit jaar was daar een militaire staatsgreep. En sindsdien is het land ten prooi gevallen aan huurlingen uit buurlanden. Die willen controle over de goud- en diamantmijnen. Hopsie. In het begin speelde godsdienst nauwelijks een rol. Maar gaandeweg trokken de islamitische huurlingen de kleine Hoppa. moslimminderheid in hun kamp. En nu dreigt een strijd op leven en dood tussen moslims en christenen. Plunderingen, brandstichting, moord. Dat is de dagelijkse praktijk in de Centrale Afrikaanse Republiek. Sinds de staatsgreep dit voorjaar heerst er anarchie in het land. De moslimminderheid, 15% van de bevolking, heeft de sympathie van de huurlingen uit de islamitische buurlanden. Christelijke groepen hebben eigen milities opgezet om zich te verdedigen. Maar de christelijke milities hebben het ook gemunt op de moslimbevolking. Er wordt zelfs gefluisterd dat ze de moslims willen uitroeien. De bevolking is het slachtoffer. Hier in Bozangoa bood een priester de eerste vluchtelingen onderdak. Nu wonen er 40.000 mensen rond zijn kerk. Hij heeft al veel meegemaakt, maar zo erg als nu was het nog nooit. Wat willen ze exactement? kinderen hier... Frankrijk stuurt duizend militairen naar de Centraal Afrikaanse Republiek. Stuurt op 10.000? De veiligheidsraad stemt volgende week over het sturen van een vredesmacht. Ook al daar. Ze zitten overal met een VN-vredesmacht. We hebben de hele wereld een vredesmacht straks. Ja, maar dat is toch de VN? Nou. Verenigde Naties, alle bevolkingen. Dat is goed. Ja, hij is gezellig. Eerder je Afrika is ook altijd de lul, hè? Ja. Dus hebben nooit een keer een jaar. En als er even geen oorlog is, dan is er een gruwelijke ziekte als er een flink is man. Het is echt, echt ranzig voor woorden, eigenlijk. Maar ja, goed. We hebben niet zoveel vrolijk nieuws. als ik vrolijk nieuws op zoeken. Even ja, we hebben veel vrolijk nieuws. Ijsberen gaat ook wel slecht. We de ijsberen pakken. De ijsberen, heb je dat gehoord? Dat gaat echt niet goed met de ijsberen. Ah, ik heb uh, het beruchte verhaal van die. Drijven uh, de ijsberen op de vlog. Ja, uh, de ijsberen zaten eerst op mijn ijsschots. Ja. En toen uh, dropen er ook al berichten door. <laughs> nee, dat ga ik niet vertellen. Want we zijn in, in de alternatieve media zijn de verhalen van uh, dat het door Fukushima, dat de ijsberen het ook wel lastig hebben, dat de, ja. uh, de vacht uitvalt door de straling. Oh, God. Ja, altijd die IJsberen. IJsberen ja, laatst... een Afrikanen van een deal, heel. Ja, die zijn altijd de lul. En dan, dan denk je op een gegeven moment, oké, okay, nu is het gebeurd, IJsberen, uh, die hebben hun postie gehad. En dan krijg je dit. Toeristen van over de hele wereld komen elke herfst naar de polar bear capital of the world, Churchill in Canada. Daar kunnen ze de ijsberenmigratie met eigen ogen zien. Maar hoe lang dit schouwspel nog zal duren is de vraag, volgens milieuactivisten. Er ligt steeds later in het jaar ijs in de Hudson Bay en het smelt ook eerder. De beren krijgen zo korter de tijd om te jagen. Volgens de activisten komt dat door het broeikaseffect. Als de freezes, the kunnen de beren out het ijs en wat polar bears doen, which is eet seals. Als ze op land zijn, they're not eating de ijsberenpopulatie nam in 25 jaar tijd af van 1200 naar 1000 beren naast een krimp in de populatie lijken de dieren zelf ook te krimpen Als ik lot of people who've been here for decades they describe bears that were much larger much fatter um they described more moms with cubs occasionally a mom with three cubs here a mother with two cubs seems like quite a rarity niet iedereen gelooft dat de berenpopulatie echt krimpt. Een onderzoek van de ja, lokale overheid wees uit dat in de afgelopen zeven jaar het Dan aantal ijsberen hetzelfde ja, is gebleven. Terwijl de voorspelling was dat deze juist zou halveren. Maar zolang het ijs smelt is het volgens de activisten slechts een kwestie van tijd voordat de beer voorgoed verdwijnt. Ja, weer die ijsberen, weer. Ze zijn nergens veilig. Ja, Misschien ja. moeten ze allemaal maar in het diergetaan doen. Nou, maar kant, als je heel eerlijk kijkt, hè. In deze hele wereld is het al vanaf het begin van het gegaan volgens zo gaat het verhaal hè, van de evolutie. Hè? Ja. Het recht van de sterkste. Als je de goede aanpassingen had, overleef je. Ik zeg gewoon een keiharde ijsberen hebben de langste tijd gehad. Ja, als je, je, even, niet even, je niet kunt aanpassen aan een radioactieve als je niet mee kan. smeltende wereld. Als je niet mee kan, als je achterop ja. raakt. Ja, dan, Wat zei je ooit tegen die gozer? Darwin. Op een gegeven moment een moet evolutie. Ja, op een gegeven moment moet Rudolf verder. Ja, ja, hoe... en, niet, je... en, en, en zo erg is het niet hoor. Als je, alleen voor ons. Maar die ijsberen zelf, ja, die weten het niet beter en hebben niet in de gaten als ze de laatste ijsberen. Er is niet op moment een keer een ijsberen denkt, kut, ik ben de laatste. En wat doen ze nou de hele dag? Een beetje IJsberen. Een beetje keurig. Nou, een beetje IJsberen. Daarom heet het ook IJsberen. Ja, Omdat ja. ze IJsberen doen dat de hele dag heen en weer lopen. Ben je wel eens een oude Hans geweest met ja. de IJsberen? Dan kan je een half uur kijken of een uur, of hoe lang je wilt. Ze lopen alleen maar heen en weer. voor het glas, heen en weer. Heen en weer. Alleen maar de IJsberen. Toen helemaal niks nuttigs. Ja. net als de panda. En de en zo, die zijn gewoon geen nuk. Die mensen je kan er als mensen niet ja, bij. De dodo, die kon er ook niet vliegen? Het is een wonder dat de pinguïns nog leven. Ja, de ja, pinguïns betreft... leven omdat wij ze leuk vinden. Wij vinden ze leuk, ja, pinguins zijn leuk. Een maar daar ijsp... gaan sowieso... we eerlijk zijn: als ja, is, ijsp... een is dat echt. De meest echt serieus, hebben ze onderzocht. De meest grote reden voor overleven van een dier is dat mensen je leuk vinden. Dan heb je een redelijke kans, want dan krijg je de handen op elkaar om een park te bouwen weet ja, de kakkelak leeft ook nog steeds. Die die ze niet auto, hoe dat is kakkelak. We hmm. Er nog steeds smerige mensen. Maar goed, ik heb, uh, we hadden een paar shows geleden over die uh, de typhoon in de Filipijnen. Ja, ja. En toen zei we al tegen elkaar van het is wachten erop tot, uh, <coughs> de, tot climate change, op ja. broeikas effect, gehoord wordt, toch? Ja, toen hadden we hetzelfde al dat ik bij Bouwen witterman gehoord had. Toen hadden ze de aankondiging dat het... Uh, over, over climate change, uh, ja. zo gaat het beginnen. En uh, toevallig, toevallig, tijdens uh, dat uh, de tyfoon uh, plaatsvond, was er in Warschau, Warschau was er de, de, de, een, een, een grote conferentie voor uh, climate change. Ja. Alle landen, we hadden vertegenwoordigers. Uh, de COP, was het. En, um, het deed mij allemaal denken aan iets, de volgende clip. Is, ik heb het boek um, State of Fear van Michael Crichton. Ja. Heb je die al eens gelezen? Ja. Nou, iedereen die het hoort en die dat boek nog nooit gelezen heeft. Michael Crichton, State of Fear. En dat boek dat beschrijft uh, precies, en da daarom is hij ook, uh, nadat hij dat boek geschreven heeft, uh, mysterieus om het leven gekomen. Uh, beschrijft precies wat er in deze dagen allemaal gebeurt. En daar is ook sprake van een uh, global warming conferentie. En dan willen ze tegelijkertijd... een uh, ...een dikke vette orkaan op uh, die stad laten neerkomen. Ja. Ja. En uh, deze clip is van uh, die uh, conferentie in uh, Warschau. En daar was de, de vertegenwoordiger van de Filipijnen. Ja. En die kwam toevallig uit hetzelfde gebied ook van de Filipijnen... ...wat het hardst getroffen is. En uh, die deed even iets zeggen. Het is een Engelse clip, want in Nederland kon ik hem niet vinden. He's the Philippines delegate to the U.N. climate change conference. He also happens to be from Tacloban, one of the worst hit areas from Typhoon Haiyan. As he spoke at the conference, in a clip posted by the Telegraph, Naderev Sano said he's in agony over the uncertain fate of his relatives, and he couldn't contain his emotions. I speak, speak for the countless people who will no longer be able to speak for themselves in the devastation It's staggering. I struggle to find words even for the images that we see on the news coverage. And I struggle to find words to describe how I feel about the losses. Sano says he'll go on a hunger strike until a meaningful outcome to climate change is in sight. <laughs> He believes the intensity of this typhoon is the result of global warming, oh. which many scientists believe is a man-made problem. Louis Uccellini says there could be a tie between climate change and these deadly storms. There is some evidence that although there is not an in necessarily an increasing number of storms, and again there's mixed results there, that we're seeing more intense storms. Uccellini is director of the National Weather Service. I spoke to him next to a new display called Science on a Sphere, a digitally enhanced globe at NOAA's headquarters projecting weather patterns and water temperatures uccellini says the water in the pacific's been getting warmer for the past couple of decades yeah. the warmer water and the sheer volume of water in that region fuel the energy of typhoons <laughs> scientists say single weather events like typhoon Haiyan cannot be conclusively linked to global warming but there's at least one lethal factor uccellini says caused by climate change the fact okay. that uh, the sea levels are rising hmm. means fact. that as you get these types of storm systems ja, je zal meer water naar land. Gelul. En dat verantwoordelijkheid van een groter aantal mensen die lang de coast leiden. In de low-lying area. low areas. Ja. Yeah. Hoezo is dat gelul, Joost? Dat is gelul, het de hele zee leeg door een golf. Het is de energie die door het water gaat gaat, er wordt water op is, maar niet de hele zee gaat mee. Dus als het oppervlak te hoger ligt, wordt er nog steeds dezelfde hoeveelheid water verplaatst met, met, met, met een tyfoon. Ja. Maak geen geheel. Maar, ik het maar ik mag je mag geen zakken uit. Ja. Ze hebben het over tsunamis. Ja. hij haalt het onderwerp uit, door elkaar. Precies wat jij zegt. Maar een tsunami is het namelijk. Dat telt of 4 namelijk in detail ook, dit hele ja. verhaal. Ja. Als je een tsunami hebt, dan gaat de hele. Van onderaf de, van gaat van de een hele, hele, hele, hele ding mee. Daarom zie je het ook niet aankomen. Een tyfoon is gewoon een, een, een, een zware storm. Ja. Meen je niet. En, uh, dus dan en, uh, dus het is het nog steeds hetzelfde. Dus zou ben school op de kust, hè? Ja, maar, de, maar ja. niet meer als ze aan al, nee, het waterhoog zijn. natuurlijk niet. Nee, niet. Dat is een vette bullshit. Hij ja. haalt gewoon dingen naar elkaar. Oké, okay. nou dan gaan we van vandaag. Is het natuurlijk makkelijk een link gelegd naar de Oost-Chinese Zee. Ja, natuurlijk hetzelfde gebiedje. Ja, ja, ja want dat uh, is zo. Filipijnen is ook uh, Zuid-Chinese Zee of zo. En eh. Uh, daar zijn de Amerikanen al een tijdje bezig om allemaal basis te krijgen en zo. En uh, dat lukte niet helemaal. Toen kwam er een tyfoon aan. En toen toevallig lag het allergrootste vliegtuigschip van Amerika, lag toevallig, toevallig in de buurt. net in de buurt van de Filipijnen, zodat ze eerst de hulp konden bieden. En toevallig ook wat andere grote wereldmachten met een hele grote schepen. Nou, toevallig allemaal. En toen had China, en wat wij al vaker zeggen, ze zijn een beetje Chinezen aan het pesten ja. overal Chinezen uit-Afrika wegpesten, uit Libië, uit, uh, noem het allemaal maar op. Syrië. Ja, ze gaan ook dus Frankie gaat ja, het En toen hebben ze die tyfoon gedaan, en nu liggen ze met uh, grote liggen ze allemaal in de, in, de, in de Chinese zee. En toen had China zoiets van. Ja, tot hier en niet nee, verder. Ja. Fuck, you. Fuck you. Fuck you! Fuck you! Not de nazi! Not de nazi! En wat ze gedaan hadden, er was eerst helemaal niet in het Nederlandse nieuws gekomen tot vandaag. Zo, uh, ze hebben daar een groep eilandjes, ik weet niet hoe ze heten. Tamagotchi eilandjes of zo. Ja, het zijn een paar hele, piep kleine piepkleine eilandjes ook. Ja, en die liggen tussen uh, Zuid-Korea, wil ze geloof ik hebben, China en Japan. Ja. En het zijn gewoon echt niet-zeggende eilandjes, nog, nog, nog niet-zeggender dan onze waddeneilanden. eilanden. Uh, niet in verhouding met onze waddeneilanden. eilanden, het zijn gewoon ja, piep fucking kleine. Ja, er wonen een paar meeuwen, geloof ik. Een paar meeuwen wonen. Ja, dat is niks. En ik geloof dat er wat uh, olie. ...gevonden is. 2,5 ja, minuten lopen je het over gehad. Ja, maar ik geloof dat er wat olie of zo gevonden is. Of iets in die richting, heb ik wel eens gehoord. In ieder geval, uh, over die eilandjes zijn ze al de hele tijd aan het sterkelen. Japan en uh, ja. hun allies. Ze zijn, zijn altijd zo bevriend geweest met de Japanners door de eeuw heen. Uh, die zijn samen ja. tegen de Chinezen. En de Chinezen hadden van de week zoiets van... ...fuck you! En die hebben die eilandjes geclaimd en het luchtruim erboven. En ja. die hebben gezegd van, uh, we hebben een nieuw Chinese luchtruim. En dat gereikte helemaal volgens mij bijna dat in Japan en ze zei van, uh, iedereen die daar inkomt die is in overtreding. Dat is de voorgeschiedenis. Ja. En toen had de VS zoiets van, uh, fuck yeah, daar houden we ons dus echt niet aan. van de BBC. These peaceful islands in the East China Sea have long been a source of rising tension. They're controlled by Japan, which calls them the Senkaka Islands, but claimed by China, which calls them the Diaoyu. So it was a contentious move for Beijing to announce a new air defence zone covering the airspace above them. On Saturday, it released this set of rules. It said all aircraft in the zone must report a flight plan, maintain radio communications and respond to identification requests. It warned the armed forces will take defensive measures if aircraft don't comply. China sees these actions as its right. It's indeed the... Right of every country to um, defend its airspace and also to make sure that um, uh, its territorial integrity, its sovereignty are safeguarded. This is a normal arrangement. So, but that isn't how the United States sees it. This uh, unilateral action appears to be an attempt to unilaterally change the status quo in the East China Sea and um, thus will raise regional tensions and increase the risk of miscalculation, confrontation, and accidents. And it wasn't long before the United States made clear that it's rejecting the new rules. Two unarmed B-52s took off from Guam and flew right through the air defense zone. Hoo -hoo. The zone covers most of the East China Sea, includes Asia. the disputed islands. The Pentagon says China was not informed about the flights and the planes weren't contacted by Chinese aircraft. It says this was a regular training flight, a normal mission rather than an act of provocation. It's not just the US that has little time for these new rules. Japan, Taiwan and South Korea will not comply. Singapore Airlines and Australia's Qantas have both said they will, but Australia has complained about the zone to the Chinese ambassador. All of this is more than just a squabble over flight rules. Washington is used to being the dominant military power in the region, and it's watching China's military build-up and its arguments with its neighbors with alarm. Emily Thomas, BBC News. Ja, we horen er vrij weinig over, maar het is toch wel een vrij responsiveertje daar zo in. Uh, in Oost. Wow, vaak en we hoorden er niks van totdat we natuurlijk wisten waar wij het over ging hebben. Want vandaag was er een vluchtberichtje ergens in the 12 uur of zo. Ja. Dus, uh, China heeft gereageerd op dat. Want uh, wat Amerika heeft gedaan is het met ja. twee uh, B-52 bommenwerpers zijn ze over die eilanden heen gescheurd in de Chinese ja. luchtruim. Tenminste wat China claimt. Dus nou, ja, we het <coughs> niet doen. mee eens zijn. En dan zijn dwarslijnen aflopen. En toen kwam China met dit. China heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd naar de Oost-Chinese zee. En daarmee lijkt het geschil over een eilandengroep... die door verschillende landen wordt geclaimd, verder op te lopen. Het gaat onder meer om deze eilandjes bij de kust van Taiwan. Ze staan onder controle van Japan, maar China maakt er ook aanspraak op. Afgelopen weekend maakte China bekend dat het zijn militaire luchtruim vergroot. Peking eist dat voortaan toestemming wordt gevraagd om boven de eilanden te vliegen... Japan en Zuid-Korea, die ook aanspraak maken op de eilanden, lieten het er niet bij zitten en stuurden toestellen naar de eilanden. De Verenigde Staten die Japan steunen, volgden dat voorbeeld. Vandaag reageerde China door gevechtsvliegtuigen patrouillevluchten te laten uitvoeren. Volgens een Chinese luchtmachtgeneraal is het een defensieve maatregel in lijn met de internationale praktijk. Ja, ja dat is toch een vrij gespannen voet. Oké, ja. zo. Dus dat kan uh, zomaar uit de klauwen lopen. Dat, een, huh? dat is nou een... Uh, jongens, we zijn hier aanwezig bij de geboorte van een nieuw koud oorlogje. Nieuwe koude oorlog? Nou ja, koud. Ja, koud. Met de Chinezen. Het is nog redelijk koud. Ze hebben nog niet de barbecue pang Toch zou ik li li liever beter tegen de Chinezen, tegen de Russen. De Chinezen zijn een beetje opstandig. We komen straks op de, met de Mickey's X-Files, gaan we er verder op in. Ja. Want uh, de Chinezen zijn een beetje opstandig aan het worden. Ja, die... die dat is wat, het is leuk. De Chinezen beginnen te beseffen dat ze ook wel een beetje weer op hebben. Uh, ja kom straks op. Ja. We hebben nog wat af te draaien. Want... Uh, ...groot nieuws voor ons land, wederom. Is uh, dat wij... Uh, ik had het in, in, in de teaser gezet voor deze show. Ja, ja, ja. Dus het is ja, brengen. Is dat uh, Rutte en Fransje Timmermans... ...een uh, hard, stijf plassertje gekregen hebben. Ja, ...ja, ja, je ja, ...waar ze krijgen... ...ik kan wel iets indenken waar Rutte en Fransje... harde plassertje van krijgen... Ja, Nederland krijgt het grootste. Hey, luister maar zelf. Obama komt, Poetin komt en ook de Chinese president. Ja. In totaal meer dan vijftig regeringsleiders. Wow. Ze ja. zijn over vier maanden allemaal in Nederland. Allemaal. In Den Haag is er dan twee dagen lang een topconferentie over nucleaire Goed. veiligheid. De grootste conferentie die ooit, ooit. wordt gehouden in Ooit. Nederland. Cool. Nederland is in maart gastheer van de nucleaire top en premier Rutte wil er wat van maken. Ik ben ervan overtuigd dat de top een succes wordt. Meer dan 50 wereldleiders die twee dagen lang in Den Haag vergaderen. Hotels en wegen worden afgezet en het conferentiecentrum verandert vast. in een vesting. Martin, Obama, al die wereldleiders die vergaderen straks daar in het World not Forum. Not maar in de gebouwen eromheen zitten not duizenden ambtenaren die ook meekomen uh. om die hele conferentie in goede banen te leiden. En dan zijn er natuurlijk ook nog heel veel journalisten. Kortom, dit hele terrein wordt hermetisch afgesloten. Maar weet je het kost? Ja, om uh, de internationale zone komt inderdaad hekwerk. Dat zal, zal robuust zijn. Maar dat hebben we, lenen we van uh, de Olympische Spelen in Londen. En uh, dat heeft daar goed gewerkt. En zoals gezegd, de bewoners uh, in het gebied hebben daar gewoon ook heel veel begrip voor. Ja. En hier gaat het dan ja, om, om nucleair materiaal van bijvoorbeeld kerncentrales of ziekenhuizen dat mag niet in handen komen van terroristen. Het is in Nederland goed beveiligd, maar niet wereldwijd. En het gaat er nu juist om dat we proberen die beveiliging wereldwijd goed te organiseren... op een manier die voor iedereen inzichtelijk is. Zodat landen van elkaar weten dat het uh, te vertrouwen het is. Want terroristen uh, kennen geen grenzen meer. Nee. weten altijd de zwakke plekken te vinden. Altijd. Is de wereld veiliger na maart, na deze conferentie, als het allemaal succes wordt? Dat is in ieder geval ons doel. Om ervoor te zorgen dat het risico dat terroristen een vuile bom kunnen maken... Dat terroristen Fijn, over nucleaire <laughs> materiaal kunnen beschikken, dat wat dat risico's zijn. maar Als de conferentie slaagt, liggen er straks afspraken op tafel. Zodat landen elkaars nucleaire installaties kunnen controleren. Oh, ja, steeds dat is weer met de... weer. Op. Ja, hele veilig... Dankzij ja. Nederland weer, ja. ja. hè? Ja. Op, Team Holland organiseert het weer. Hey, Kenny op. Kelp Ja, maar wij zijn het rijkste land ter wereld. Wij hebben als enige een. Uh, AA. BB. Ja, we worden wel dan ja, ja. Maar ja, ze komen allemaal, Joost. Ben, ben je niet blij? Ik, ik ga zeker kijken. Ik ga mijn vlaggetjes er zwaaien. Hjoppa, <laughs> make a joke. Mr. Poerte, fucking gay. Zo so, is so, nou... Ja, Dan weet je zeker wel opgepakt, want ja, als zijn zender offline was gehaald. Nou, we hebben zo'n droontje met hier microfoons. Ja, weet ja. je het zeker. En, ja, de mensen zijn wel aan op de x files maar... Hebben we nog iets wat er echt erin moet voor? Eh... Uh, Misschien dit? Ik ben uiteraard van een beetje eerst zelfs Ja, ja. Ik had nog een clipje over de hypocritie van dit kabinet. Maar ja, dat, dat, dat tonen we keer op keer aan. Iedere week. En de Manisch Metriciever deze week werd er ook over gesproken. Maar wij zijn dus naar Indonesië gegaan. Rutte, met Een hele handelsmissie van 110 bedrijven. Ja. En we komen daar uh, VOC-mentaliteit brengen. Ja, dat is heel hè? En naar het, het laagste lonenland ter wereld. En ondertussen heeft minister Ploumen die heeft uh, Cool Cat en nog twee merken op de vingers getikt. Ja, wel, dat ze uh, nog steeds in Bangladesh uh, niet een of ander uh, iets ondertekend hebben wat uh, uh, de arbeidsomstandigheden daar verbetert in Bangladesh. En uh, daar komt het kabinet voorop. En tegelijkertijd dat Rutte met zijn hele handelsmissie in Indonesië is neersteken. Om alleen maar geld te vinden, omdat daar op momenteel de laagste lonen zijn nou. en de slechtste uh, arbeidsomstandigheden. Omdat het in Bangladesh allemaal gezeik is. Ja, maar de verkopen zegt ja, we brengen werkgelegenheid. Wat hypocriet kan je zijn. Zo, daar heb ik geen clip voor nodig. Dat heb ik even bij deze gezegd. Het is gewoon uitgeramd. Dat verstond niemand, jongens. Nee. Dat is toch gewoon even uitgerampt. Oké, okay, oké. Okay. Nou dan, uh, dan weten we genoeg. Oh, shit. Ja. Spannend. Ik ja, moet er gewoon even eentje opstreken, hoor. Ja. Ik Oeh. niet, ik weet niet waar ik het over zou hebben. Oh, ja. Blauwe, man. Nee. Blauwe, man. Ach. In de X-files? Nee, natuurlijk. Nou ja, Misschien is het wel een eng hoofd. Dat kan goed. Misschien is het wel een van de rare grey insectoid. Maar in de X-Files deze week een drietal onderwerpen. Oeh. Eentje, daar werd je mee doodgegooid de laatste dagen, weken, maanden al in de alternatieve media. Ja, Dat is uh, onze. onze Izon, uh, ja, Izon, uh, Izon, maar Ik ben half Amerikaans, dus ik noem het IZON. Ik nee, blijf het IZON noemen. Uh, kwam gisteren uh, langs de zon en dan was het maar de vraag nou, wat er met IZON gebeurde. En zelfs het 8-uur-journaal bracht het. Ja, het was uh, spannend. Dat was het was echt spannend. Dus er was de zon, er waren allemaal beeldjes op in En dan kon je zien op baan bekijken. Er kon van alles. Ja, maar ik, ik viel mezelf op dat het zelfs een 8-uurjaar was. Dus dat item brengen ik even bij deze. Ja. Ja, bijna een uur geleden hielden sterrenkundigen hun adem in. Om half acht vanavond oh, ja. scheerde de komeet Ison rakelings langs de zon. Over een paar dagen weten we of de komeet van de eeuw, zoals Ison al wordt genoemd, het heeft overleefd. Als dat zo is dan kunnen we hem de komende tijd met het blote oog aan de hemel zien staan. En daar verheugen sterrenkundigen zich al maanden op. Het is niets meer dan een bal van ijs en gruis... O, met een doorsnee van pakkenbeet een kilometer. De komeet Ison, uit een, een duizelingwekkende snelheid... raast hij richting de zon. Hij vliegt daar op, op dat moment met een snelheid van vele honderdduizenden kilometers per uur... vliegt hij daar langs. En als die krachten en die energie van de zon hem uiteenrukken... Uh, ja, dan is het afgelopen. Maar als die intact blijft, dan kan die door die zonnewarmte juist mooi gas beginnen te produceren. Mm -hmm. en ja, zodat is een beetje vies. Hè? Ja, ja gas gas heel erg ik zal het gas produceren. Dit soort heldere ja. kometen zijn zeldzaam. De laatste komeet die zichtbaar was met het blote oog was Heel Bob in 1997. Astronomen hopen dus maar dat het goed afloopt vanavond. Ja, je ook Kijk, bomben. dit is de zon ja, met de baan van de planeten daaromheen. En die hele langgerekte Daar kring, achter. dat is de baan van komeet Ison die we hier zien. En die slingert zich dus om de zon heen in het zwaartekrachtveld en zal dan weer wegvliegen. En met speciale telescopen is dat ook al uh, gefilmd en gefotografeerd. En hier zie je hem aankomen vanaf de Aarde. Met een geweldige snelheid, honderdduizenden kilometers per uur, schiet hij in de richting oh, van de zon. Die staat ja. gas uit te blazen. Dan zie je wel oh, wat ijzer, een gevaarlijke van. omgeving so. dat is. Dus het is zeer gevaarlijk dat hij ja, uh, gaat overleven. Het gedroomde scenario is dat de komeet intact blijft, dat hij heel veel activiteit begint te vertonen, dat hij een schitterende staart krijgt en dat we hem vanaf midden volgende week prachtig aan de hemel kunnen zien, morgens voor zonsopkomst in het oosten en dan later in de maand december kan hij spectaculair worden aan de avondhemel. Waar Ison dan, misschien wel tot en met de kerst, als een nieuwe ster van Bethlehem het firmament zal sieren. Wat die hele hektiek eromheen hij vroeg daarna, vroeg hij aan de weerman van, uh, wat denk jij? En toen zei hij, ja, dan vraag je aan de weerman? Ja. En die zei toen meteen, zei die van, uh, ja, ik heb uh, het laatste half uur uh, op Twitter zitten kijken. En daar zijn de berichten niet echt best, want uh, daar zeggen ze dat hij uh, verdwenen is of uit elkaar gevallen is. Ze noemen het Engelse nieuws, het, uh, is on, is off, is back on. Ja, want daar komen we nu op. Uh, Izon... Verdween in één keer schijnbaar van de ah, NASA-beelden. Vlakker nadat hij de, de zon gepasseerd was. Ja, toen ik gisteren naar bed ging las ik het bericht. Uh, ...Ijzer is verdwenen, is dood, is klaar. Uh, dat was de berichtgeving. Ja. En, en toen dacht ik bij mij: ja, zou het? Zo'n hele ophef en dan zou dat ding niet meer terugkomen. Ik geloof dat er geen zak van. En vanochtend, ja hoor, hij was misschien, zo dus weet ik nog niet zeker, kleiner. Hij was huh? heel veel kleiner geworden, hij was heel veel kwijtgeraakt. Zijn, ja, ze weten het over een paar dagen, geloof ik, want ze hebben hier een uh, expert, het is ook Engels. Van de, ik geloof BBC. Ik nou ja, die gaan het zelf even uitleggen. We hebben zoveel vragen nu. Deze komet heeft ons vermoed en mevraagd van het woord go. En als het door de zon verloegde, het verloegde, het verloegde, we dachten echt dat het weg was. Gone and now in the past few hours something has re-emerged from the Sun and appears to be getting brighter so something may have survived. So how and when will we know for sure? We would like people to give us a couple of days just to look at more images as they come from the spacecraft and that will allow us to assess the the brightness of the object that we're seeing now, how that brightness changes, and that will give us an idea of maybe what the object is composed of and what it might do in the, the coming days and weeks. Yeah. That's fucking exciting, mate. <laughs> <an> Doe, do I heard from via hoor a friend of mine that in the alternative media, also there are people who drie three days of thousands of people who are and they are going to prepare. Do they prepare? They are going to the I don't know why. Ik heb die komeet van Heli Bob doorgezien. Dus, nou, je ja. weet waarschijnlijk nu hoe groot de zon is, waarschijnlijk. Die komeet van Heli Bob in, in de jaren. Hoe kan je nou duisternis wat, hebben? Een klein stipje komt er voorbij. Wat denk je dat als een komeetje de zon aan kan ja. doen of zo? Ik snap het niet helemaal goed. Tegenwoordig als die er iets die erbij komt, klap je aan elkaar. Op, ja. Ja. Maar ja, dit, dit is wel iets wat uh, we de komende dagen waarschijnlijk uh, zo achter ja, zullen dan komen. Ja, gaat, gaat, gaat weer. Uh... Is het spaceship zullen we achter komen? Is het een brok ijs komen we er achter? Weet ik van wat het zou kunnen zijn. Komen we er ook achter? Of niet? Ik denk het niet. Als we na, ik, ik zou tenminste nooit NASA geloven. Want die, die waren dus gisteren als eerste. dat die, uh, It's gone. En uh, Never a Straight Answer. Die lullen sowieso de bullshit. Ik zou gewoon wachten tot uh, wat ik vorige week al zei. Dat am amateur astronomen in beelden komen. Ja. En niet uitgaan van al die spaceships. En uh, al die satellieten van NASA en van ESA. Want daar gaat het nu elke keer om. Die twee zijn ze... Uh, en Soho. Het is allemaal. allemaal, allemaal uh, government-dingen. Wacht nou maar gewoon even. Uh, er gaat niet te veel. Uh, Nothing to see here. Look over there. Ja, wat het ook kan zijn. Ja, boeiend. Ja. We all uh, huh? we'll know what we are doing here. Maar. dat gezegd hebbende, Joost. <laughs> ja, ik. <laughs> het stond ook al in de teaser. Het einde, einde van de wereld. Ja, dat vond ik een. doelstijlen. Het is een, een redelijke Ik moet zeggen, ik, heb, ik heb een uh, dood pak lichaas echt tegen ook. Nee, Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, het is iets wat helemaal niet helemaal niet in het nieuws gekomen is. Het is wel in het nieuws gekomen, maar allemaal uh, afzonderlijk van elkaar. Ja. Er zijn dus afgelopen zaterdag, de 23 er in een pak en beet een paar uur tijd, zijn er op zes verschillende plekken ter wereld zeven verschillende vulkanen uitgebarsten. Ja. In een uur of, of misschien het clipje het vertelt. De, en ik laat hem jou zien en ik zou hem onder de show links pakken, plakken, ja. want uh, luisteren is niet genoeg, ja, ik, ik kan het sowieso niet goed zien, maar ze laten wat uh, krantenkoppen zien, uh, wat het waarschijnlijk bewijst dat het allemaal met elkaar te maken, elkaar te maken heeft. Ja. Ja. Ik kon helaas geen normaal, misschien ook wel leuk, geen normaal uh, Fox of CNN of weet ik veel wat vinden. Dus ik heb een of andere gast uh, die nogal bijbels aanhangen aan, uh, ja. is, hoe noem je het? Hij eindigt ook met een Bijbel, Bijbel, Bijbel, ik hoe noem je dat? Ja, nee, uit uh, de Bijbel. Een citaat. citaat. Kijk, ik uh, ga het opzoeken. Ik spannend, het oeh. Oeh, spanning bouwt op. Ik zou nog een tussenkring moeten hebben. Ja. Nou, YouTube, come on. Come on. Doe het. The series of volcanic eruptions has again raised speculations about another doomsday scenario. Seven eruptions in six countries, all in one day. Saturday, November the 23rd, was an explosive day on Earth as seven volcanoes erupted hours apart. Oh, oh, ah, no fast. Yeah, it's fucking with us. What a nightmare. we have a clip here, luckily. We laten gewoon het clipje hoor. Ja, allemaal ander clipje ook kwijt van Franski. We oh, hebben echt gewoon tegengewerkt, gewerkt, hè? We beginnen wel op te vallen. En allemaal sinds we het over Enkie en Enleo, hebben gehad. Ja, die hoeft te luisteren gewoon mee naar te Velen. Oprollen, Enkie. Mickey was hier op voorbereid, hè, natuurlijk, hè? Zit je ook wel even geklet?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 Mexico's Cojima Volcano created a steam and ash cloud that reached two miles into the sky. In Guatemala, Fire Mountain lived up to its name and created ash that blanketed nearby towns, felt as far as six miles away, causing doors and windows to rattle. In Vanuatu in the Pacific, the Azure Volcano had some explosions and the resultant ash fall is affecting farmlands. In Italië, Mount Etna created a spectacular lights display show on you, ja. causing flights cancellations. The lava flow damaged the town of Zafarana. Black ash fall filled across the strait of Messina, from ja, kom, Sicily me vinden, to the mainland, covering the streets and buildings. Ik kan het de ik kom zo wel op. Yeah. <laughs> and in Indonesia, the country's Mount Sinabung spewed ash cloud four miles high, causing the evacuation of 6,000 people. Joel 230, and I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire, <laughs> pillars of smoke. The sun shall be turned to darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord. Woohoo. The terrible day of the Lord. What do I do? een tijdbom of zo hier. En leeuw. Huh? En leeuw. Dat gaat echt een rare dingen. Geheugen hier in de studio. Maar goed, we negeren dat gewoon. Ja. Er wordt hier gewoon gefukt. Um, dus de, de, de aarde staat een beetje op ontploffen. Nou, ik ga het over de aarde hebben. Ja. En ik heb er van de week al een artikel over geschreven. Wat iedereen altijd maar de aarde negeert. Dat degene waar we hier op geïncarneerd zijn en waar we allemaal een connectie mee hebben is iedereen vergeten. En hoe ik hierop kwam vroeg jij. Ik heb een aantal bronnen YouTube-kanalen die ik volg voor nieuws. Ja. Voor dit onderwerp. En dat, de, die meestal nogal zelf onderzoek doen en niet echt met een echt grote boeltje komen. Dit, dit kwam daar niet vandaan. Nee. Maar die hadden een item en daar werd gezegd van um, dat dit toch wel een heel vreemd bizar iets is. is. Nog nooit eerder dat we weten Gebeurd. gebeurt zoiets. En uh, dat het wel vreemd was, maar dat hij niet die link legde. Hij, uh, ik weet het niet, gewoon zei hij. Maar dat het wel vreemd was dat het op hetzelfde moment was dat uh, Ison bij, uh, bij de zon kwam. Ja. En toen dacht ik bij mij eigenlijk, ja godverdomme. Ik krijg weer een of andere kutkomeet uh, gaat, uh, de afleiding krijgen van hetgeen wat er echt aan de hand is. Ja. Want uh, hij maakte dan, hij is een of andere doomsday gast. Zo'n christelijke uh, uh, Xandernieuws-achtelijke... Uh, Christelijke gek, weet je wel. Die, die uh, overal de eindtijdprofecieer in zit. En die wordt ook wel uitgespeeld. Maar men doet dat op zo'n slimme manier. Dat men weet ook, vanaf het heel hoog niveau bekeken. Dat de aarde op een gegeven moment gaat transformeren. Zoals het nu aan de gang is. En uh, de aarde die offert zich zo erg op. Dat ze al die spanning, al die shit. Heeft ze op, bouwt, ze op, bouwt ze op, bouwt ze op, bouwt ze op, bouwt ze op. tot op een gegeven moment zoiets zegt van. Fuck jullie. Als je het zo bekijkt. Vind ik het vrij logisch. Ja. En wij gaan dan meteen allemaal zitten wijzen naar die Niburu of naar, uh, weet ik veel wat, van shit allemaal een of andere flutkomeet van, uh, van een kilometer breedte. ja, ja zelf heeft meer invloed op zichzelf als een komeet. geen invloed op Nee, maar dit is gewoon, als je mij vraagt, gewoon moeder Arie, die zegt van jongens, let nou eens op, blijf bij jezelf, maak contact met je, via je hart, uh, er is hier somethings going on, weet je wel. En ook niet allemaal wazige theorieën op internet te verspreiden over allerlei, allerlei bullshit. Waar, waar je helemaal geen ene zak aan hebt, keep it simple. Ja. Je, blijf bij jezelf en, en heb door wat er aan de gang is. En ga niet allemaal mee in die bullshit over, uh, over, over, over Ison en de Galactische Federatie en de Anunnaki en al die, die andere prakkers. Dat wil ik ook even kwijt. Maar er stond nog wat in de show, in de show uh, teaser mee. Oh ja, ja, daar, mee aan. ja daar, daar, daar sluit ik me af. Want onze eindtune, onze fameuze eindtune is... Uh, Daarop uh, uh, geijkt. Ik kwam niet op het woord. Maar we hadden het net over de Chinezen. En de Chinezen die zijn een beetje opstandig geworden. Ja. Maar een beetje opstandig. Um, ik geloof in 1976 of zo, dat wordt in dit item genoemd, is er de laatste keer iets op de maan geland. En sinds die tijd is er niemand op de maan geweest. Nee. Nou, dat is vrij logisch, want ja, het, uh, de maan wordt bevolkt door uh, IT's. Ja. En niet zulke hele vriendelijke IT's. En als je daar komt, dan schiet je verschijnlijk... je waarschijnlijk kaart er weer vanaf. Wordt altijd beweerd, maar is het natuurlijk niet zo. Want op een ander niveau zijn de ETs verbonden met uh, de US uh, Air Force, Military. En natuurlijk ook met de Chinezen. Kan niet anders. Stom is hij bij de film van Neil Armstrong helemaal geen IT's zag, hè? Goh. Nee, stemmen we even van Stanley Kubrick vragen die dat gefilmd heeft. Moet je even die, uh, die film Planet of the Apes nog eens keer, uh, kijken. Uh, moet niet helemaal kijken, saaie crap. Maar nee. als je gewoon een aan kijkt uh, naar hoe ze het opgenomen hebben en dan naar de maanlanding achteraan kijkt, dan zie je gewoon dat het dezelfde studio is, dezelfde set, alleen een ander kleurtje. Simpel sap. Uh, de maan is gewoon uh, bevolkt met ETs en veel meer waar we zo meteen op komen. En dat is de reden gewoon dat ze dat, dat, dat, dat niet meer gaan doen. Je kan het niet in scène blijven zetten, weet je wel. Nee. Maar China gaat er dus nu heen. En, en, en, China, gaan we China gaat naar de maan. China gaat naar de maan. We hebben nu van de week bekendgemaakt dat ze naar de maan gaan. Maar wanneer? Dat zegt het clipje volgens mij volgende week of zo wel. Nee, toch? Uh, ik ga even gewoon het clipje erin gooien. Dan, uh... Voor het eerst sinds 1976 zal er weer eens een ruimtevaartuig op de maan landen. China kondigde dinsdag aan dat zijn maansonde begin december gelanceerd zal worden... Het zal de eerste keer zijn dat een Chinees ruimteschip op een hemellichaam landt. De sonde zal in een baan rond de maan vliegen en een zachte landing maken op het maanoppervlak. De missie is onbemand. Of er ook plannen zijn om in de toekomst een Chinees op de maan te zetten, <laughs> is niet bekend. Nee, ik ik even gemist wat ik dacht. We zijn toch voor 6 december of zo? Ik ook niet gehoord? Oh, nou, dat is niet zo lang. Dat Voor het eerst sinds 1976 zal er weer eens een ruimtevaartuig op de maan landen. China kondigde dinsdag aan dat zijn maansonde begin december begin gelanceerd december. zal worden. Het zal de eerst... Begin december. Dat is het al niet op te letten. Begin december. Dat is volgende week. dat is vol, week. Ja, Ik weet niet hoe lang ze erover doen om naar de maan te vliegen, maar volgens mij niet al te lang. Maar daar hadden we nog Ik heb geen idee. Ik weet gewoon een week. Ja, in ieder geval. Uh, opmerkelijke move. En ja. één keer in de tijd dat ze... Met ja, maar China wel, China wel laten we zien van fuck joh, wij zijn de wereld maar jongens. Ja, er zijn meerdere agendas aan de gang. Wij bezitten de wereld. We zitten in een periode dat het niet lang meer gaat duren... voordat we echt daadwerkelijk met die ozo-vriendelijke IT's gaan kennis maken. En misschien is het wel een moe van China... zo van, net zoals India gedaan hebt, door naar Mars te gaan. Zo van, doen jullie niet, doen wij het toch? Ja. Ik weet het niet, ik zeg, roep maar wat. Het is maar uh, speculatie... Maar ik vind het wel uh, een mooie move om naar de maan te gaan. Dat is en zeker met een zonde. Ja, die met een zonde. Dus ik krijg dan een of, andere, uh, een of andere Chinese robot die daar gaat rond, weet ik veel. Ja, die andere robots zijn allemaal uitgestorven. Ja, het, het, het is wel lekker aan de gang allemaal. Ik bedoel, sinds ik de X-WAS opgericht heb, gaan ze al een, een keer naar Mars en naar de maan toe. Ik zou persoonlijk denken: van prima, hopelijk gaan ze binnenkort met z'n allen. Ja toch? Ja. Maar de maan heeft nog wat andere. IT, uh, hebben natuurlijk de IT's daar en. en de matrix hier op aarde wordt vanaf de maan bestuurd. bestuurd. Daar zat een biocomputer, een hele grote, die dat bestuurt. Uh, dat uh, wetende, en ook wetende dat je hier op aarde een aantal mensen hebt die je daar weet van hebben. Een groot aantal mensen. Dat loopt toch wel gauw in de, in, in de miljoenen. Ja. Dat weet ik echt wel. Want, want, want, ik weet niet hoe zoiets nog geheim kan blijven, maar... Mensen die worden echt gechanteerd of zo, ik weet niet. Maar je hebt dus ook uh, muzikanten, regisseurs van veel filmregisseurs. Zoals Stanley Kubrick, uh, die ik net noemde. Ja. Die uh, uh, meestal 33 graden vrijmetselaar zijn. En mensen zien dat een beetje raar, want je, je hebt eigenlijk maar 32 graden. Maar als jij, ja, wij komen er niet in. Maar <lacht> Stel, jij gaat hier in Wageningen naar de vrijmetselarij. Dan begin je onderaan. En als jij heel goed je best doet, heel veel offers doet, heel veel rare rituelen doet, heel veel rare dansjes doet... Heb je kans dat je ooit 32 graad uh, vrijmetselaar wordt? Moet je een 4 De 33e krijg je niet. De nee. 33e krijgen alleen maar mensen... die iets uh, te betekenen hebben in de wereld. Zoals die uh, Richie Cunningham. Hoe heet die? zou uh, nou regisseur geworden. Ja, ja ik weet niet of die rooien. Die rooien. ja. Uh, Ron Howard. Ja. Die heeft gewoon de 33e graad uh, vrijmetselaar gekregen. En die mocht toen ook Apollo 13 opnemen. Ja. Dat soort lui. Nou hebben we ook uh, Pink Floyd... Daar gaat onze eitklimp over. Roger Waters is ook een bekende ja. uh, vrijmetselaar. En um, ik heb vanmiddag ook even Pink Floyd logo opgezocht. Ja. Want ik zeg, dat uh, zullen mensen misschien zien. Want je hebt een, uh, een lyrics versie op YouTube. Ja. En er zat een soort van driehoek. Ja, ik zie dan meteen een piramide. En een uh, soort van uh, straal er doorheen. Ja. En dan denk ik van, oh, dat heeft iemand voor de gein gedaan ging ik opzoeken naar wat het Pink Floyd logo is. Is, is, is dat ding? Gewoon een driehoek piramide met een ding erin. Ik denk van ja. Ja, we hebben het, uh, deze iTunes hebben we vorige week nog met z'n tweeën beluisterd. En het is ongelooflijk wat een tekst erin zit. Ja, hij komt dan vanwege onze fantastische service natuurlijk ook vanavond al. Of vanochtend, weet ik veel wanneer ik te ga doen. Op de site, waar de mensen ook... Uh, tekst kunnen meelezen, want je moet vooral die tekst lezen en dan uitgaan uh, dat Pink Floyd Roger Wallace, de, de, de tekstschrijver in dit geval, de zanger, dat hij uh, die kennis heeft en jou gewoon uitdaagt, zo van, nee nee nee nee nee nee nee nee. Zo moet je hem even bekijken en niet vanuit het punt van John Lennon en Bob Marley die vanuit de andere kant mensen proberen wakker te maken en bewust te maken, maar nu vanuit het punt van iemand die die kennis heeft, die uh, de positie in de, in de muziekindustrie krijgt en hem gebruikt. En hem gebruikt en dan hem, en hem, een, een tekst maakt waar je echt zoiets hebt van: ja, fucking briljant. Ik, ja. ik, ik, ik heb er alleen maar respect voor, je echt diep, diep respect. Ik er en daarom dat... hebben we dan ook besloten dat we uh, deze week, niet eens zozeer als een service naar jullie, maar als een service naar het nummer en wat je wanneer en alles, de complete tekst laten horen. Ja, ja, dan gaan we dat mee doen, ja. ja. Dat is uh, mensen bedankt alvast. Ja bedankt, uh, tot volgende week. En heb je nog meer uh, <coughs> tips voor uh, betere service voor ons of zo? Dat wij meer moeten drinken roken, of roken of iets anders. Of wat dan ook. Uh. Mail ons. Of nu dingen. Nou. Oh. Geen gezeik. <laughs> Oké, okay. see you at the dark side. Of tot Chains and gloves Got to keep the looners on the path The lunatic is in the hole The lunatics are in my hole The paper holds their folded faces too Long. And every day the paper boy brings more.